Dit is de podcast van het Bartimeus iPhone iPad Vragenuur van vrijdag 11 januari 2013. Dit Vragenuur wordt iedere vrijdagmiddag gehouden van 3 tot 4 uur. Heeft u vragen dan kunt u deze mailen naar i ask apenstaartje bartimeusnl Wilt u deelnemen aan het Vragenuur ga dan op vrijdagmiddag naar wwwbartimeusnl streep we hebben toch nog een redelijk gevuld programma vandaag. En ja, dat is wel leuk. En ik zie dat er ook weer een heleboel mensen zijn. Dus schijnbaar hebben jullie er ook op gewacht. Of hadden jullie echt helemaal niks beters te doen. Dat kan natuurlijk altijd. Maar laten we voor het, de lol maar van het eerst uitgaan. Even het lijstje erbij wat we gaan doen. Oké, okay, de vragen 1 zijn de vragen in e-ask. Er zijn twee van die vragen die we doorgeschoven hebben naar items... ...omdat ze wat uitgebreider zijn... Te weten de vraag van Astrid over um, hoe je nu goede playlists maakt in iTunes. Daar zal Tom zich over gaan buigen. En een vraag van Ruud van Zomeren over hoe je op een behoorlijke manier kunt zinken met Gmail en een iPhone en Outlook. 2003 in dit geval, maar dat maakt voor 2007 niet heel erg veel uit. Het idee blijft gelijk. Dan waren er nog twee vragen van Roon Leo Dijk. Ik haal die mannen altijd om elkaar. Um, de eerste was of we al iets wisten voor over uh, de update van Xander. Of daar bij Apple al uh, enig gehoor aan was gegeven om dat te verbeteren. Dat antwoord is wat mij betreft helaas nee. Ik heb daar uh, niets van gehoord. Er is wel een afspraak hangende met de mensen van Apple. Misschien dat ze daar wat los willen Later, maar dat is wat moeilijk planbaar en de laatste keer verzet weer. Zodat ik niet echt weet wanneer dat uh, plaats gaat vinden. En hoop daar wel op. En het tweede wat Leo vroeg was over uh, Office 2. Om op een makkelijke manier Word documenten en uh, Excel bestanden te kunnen lezen. Nou, dat is inderdaad gewoon niet toegankelijk. Ik heb er vorig jaar een keer naar gekeken. En dat is jammer. Dat geldt in feite hetzelfde ook voor QuickOffice. Wat niet toegankelijk is. En um, dus de, de beste manier is nog steeds om het gewoon, ja, denk ik, in pages te doen. En uh, het dubbeltikken van een Excel bestand. En dan krijg je zo'n soort preview. Die vind ik ook redelijk duidelijk. Nou, dat waren de IAS dingen. Misschien komen we daar nog straks een beetje op terug. Dat weet je maar nooit. Dan hebben we een gast, te uh, gast Raymond Janssen van Freedom Scientific... Die komt een verhaal vertellen over Sonos. Dat is een geluidsinstallatie die je kunt bedienen met een iPhone-app. Raymond, welkom. En uh, jij komt hierna aan de beurt. Ik ben dus heel benieuwd naar jouw verhaal. Tom die gaat dan het beloofde verhaal over de iTunes afspeellijsten uh, voor ons presenteren. Nou, Dan zal alles wel weer duidelijk en getagd zijn, hoop ik. Dan kom ik met een verhaal over uh, Gmail, IMAP en uh, Outlook. Nou... Dat is toch wel een leuke manier van meelezen die veel mensen gebruiken. Het is een beetje een onderwerp wat naast uh, het IAS vragenuur ligt, dachten wij. Maar aan de andere kant wordt het door veel mensen wel gebruikt, denk ik. En uh, ja, vandaar dat we dat hier behandelen. Het zal wel saai zijn. Maar goed, het is gewoon een stappending. Als je ze doet, dan komt het op die manier goed. Tom heeft veel met honden. Dus die had een dieren-eHBO-app gevonden en die wil hij graag wat over vertellen. Ik heb een verhaal over de e drive. En um, dat is een uh, nieuw soort USB-stick die je voor de PC kunt gebruiken en voor de iPhone. Ik vind het wel een mooi ding en ik denk dat dat uh, mogelijkheden biedt. En uh, nummer 7 is wat ieder te melden heeft. En dat, uh, ja, dat kan van alles zijn. En dan zal het eerste vraaguur van 2013 al alweer klaar zijn. Ik geef even de mic vrij of er iemand iets heel belangwekkends te vertellen heeft. Zo niet. Dan gaan we door met uh, Raymond. Uh, Ruud, ik weet niet of iedereen het verstaan heeft, want je bent ontzettend zacht. Dus uh, ik weet niet of je iets kan opschroeven en het eventueel nog even kan proberen. Excuus, uh, stond hier iets verkeerd. Is het zo beter? Uh, nee, het is nog niet beter. Um, probeer het nog één keer en dan, dan probeer ik even te herhalen wat jij zei. Nou, nu moet het wel goed zijn. Ik zit te klooien. Oké. Okay. Hé hey Ruud, hij is helemaal prima zo. Hartstikke goed. Doe, doe je verhaaltje nog maar even. Nou, heel kort dan dus even, want zo kost het heel veel tijd. Uh, nee, ik had via iAsk ook uh, iets gemeld over Type in Braille. Dat is een, uh, een klein tekstverwerkertje met braille-input. Het kan zijn dat iedereen dat al lang kent en lang gebruikt. Dan hoeven we er hier geen aandacht aan te besteden. Uh, ik had aangeboden daar iets over te vertellen. Nou zit het programma zodanig vol dat ik denk dat dat nu niet moet. Maar als er belangstelling voor is, kan dat uh, in een van de komende uh, vragenuren wel, denk ik. Oké, okay, dat is leuk. We kunnen aan het eind even kijken. Ik heb dat mailtje volgens mij gemist, maar dat gebeurt soms bij e-ask mailtjes. Ik weet niet hoe dat komt. Ik wil dat misschien ook wel niet weten hoe dat komt. Dat zien we aan het eind terug. Wel op zich een leuk appje is dat. Oké, okay, zijn er nog anderen die nu iets willen melden? Anders gaan we door met Raymond voor het verhaal van Sonos. Oké, okay, het blijft uh, helemaal stil. Dus uh, ja, Raymond nogmaals uh, welkom uh, in het Bartimeus iPhone iPad vraaguur. Ik zou zeggen, uh, ga je gang. Ja, goedemiddag allemaal. Ik uh, neem aan dat het goed is dat ik gewoon eerst mijn verhaal gewoon helemaal afsteek en daarna de gelegenheid geef om vragen te stellen. Of is het gewenst om uh, ook tussendoor vragen te stellen? Nee hoor, wij doen het ook zo, dus met uh, even de microfoon vastzetten, zodat je lekker rustig uh, de, de tijd en uh, de handen vrij hebt om, uh, om uh, je, de, je verhaal en je ding te doen. Dus zet hem maar lekker vast en ga je gang. Oké, okay, bij deze. Nogmaals uh, welkom allemaal, goedemiddag. En allemaal nog de beste wensen ook van mij. Ik ga wat vertellen over Sonos. Uh, eerst in het algemeen en daarna wat over de app op... Uh, de iPhone of iPad. Eerst om een duidelijk beeld te krijgen wat Sonos eigenlijk is. Sonos is een draadloos moduleer uh, muzieksysteem voor in je woning. Uh, je kunt het in uh, ja, diverse kamers uh, gebruiken. Het bestaat uit een uh, aantal componenten die, uh, ja, die je kunt aanschaffen naar gelang je behoefte. Um, ik zal, uh, Sonos maakt gebruik van een soort Wi-Fi om uh, de muziek door je huis te streamen. Uh, ze zeggen zelf dat het een verbeterde versie van Wi-Fi is en ze noemen het zelf uh, Sonos Web. Dus, uh, of Sonos Net is het eigenlijk. Uh, je moet Sonos zien als een uh, systeem uh, die muziek kan afspelen van verschillende bronnen. En die muziek wordt dan afgespeeld op uh, een Sonos-apparaat, dat kan een uh, luidspreker zijn. Je hebt bijvoorbeeld de Sonos uh, 5, de Play 5 wordt die genoemd, dat is een luidspreker met vijf ingebouwde uh, digitale versterkers en ook vijf luidsprekers. Uh, dat zijn, ja, het is een, uh, niet zo'n heel groot kastje, het klinkt groot, maar het valt best mee. En je hebt ook de Play 3, dat is een iets kleinere variant, die heeft drie luidsprekers en ook drie versterkers. Het zijn stereo modules, maar je kunt bijvoorbeeld ook twee van die Play 5 uh, eenheden gebruiken in één kamer. En dan via de instellingen aangeven dat één van de twee de linker luidspreker is en dan wordt de ander automatisch de rechter luidspreker. Dan krijg je een wat uh, voller geluid zeg maar. Maar ik vind ja, uit één zoon als Play 5 komt ook al behoorlijk wat geluid hoor. Er dat, uh, dat, ja, zit ook best wat bas in, dus uh, het klinkt best wel goed. Ik heb zelf uh, twee van die Play 5's in mijn woning staan. Eén in de keuken, één in de slaapkamer. In mijn woonkamer heb ik mijn gewone installatie staan. En daar heb ik een, ander, een uh, andere module van Sonos op aangesloten, dat is de Connect, uh, dat is een klein kastje, je, ja, uh, het is zo groot als uh, zeg maar drie of vier uh, cd-hoesjes op elkaar gestapeld. Het heeft in- en uitgangen, je sluit het kastje aan op de ingang van je installatie en de uitgang van je installatie sluit je ook aan op de ingang van dat kastje. Uh, daardoor wordt het geluid wat op het Sonos net wordt verspreid ook op je installatie beschikbaar. Via de ingang van je installatie. En daarnaast kun je ook iets wat op je installatie afspeelt. <kacht> bijvoorbeeld uh, gewoon een gewone radio of een dvd speler of de tv die op je installatie is aangesloten. Die kun je ook dus het Sonos net opsturen. Omdat dat het kastje dus ook als een audio ingang functioneert voor het Sonos systeem. Ik heb zo'nzelfde kastje uh, ook in mijn uh, hobbykamer staan, dat is waar ik nu zit en dat kastje is daar aangesloten op mijn mengpaneel. Dus alles wat via het Sonos net gaat komt ook binnen op mijn mengpaneel en dus ook hoorbaar via de luidsprekers die zijn aangesloten op mijn mengpaneel. En alles wat ik op het merkenpaneel instuur, dus via de computer of via andere apparaten... ...kan dus ook weer het Sonos systeem op. Dus op die manier ja, is alles eigenlijk bij mij in ieder geval uh, bereikbaar via het Sonos systeem. Dat zijn de vier apparaten die ik dus uh, van Sonos zelf heb. Dat is twee Connect uh, apparaten en twee Play 5 uh, lightsprekers. Ik had al gezegd dat er ook een Play 3 is... En er is nog een Connect-amp. Dat is een. Uh, ja, ook een soort uh, verbindingskastje, maar met een ingebouwde versterker. En die is bedoeld om. Uh, zodat je daar zelf je eigen luidsprekers op kunt aansluiten. Maar ja, voor mij is dat overbodig, want ik gebruik gewoon mijn installatie in een woonkamer. En daar zijn mijn eigen luidsprekers op aangesloten. Dus ik heb die amp niet nodig, dus ik heb alleen de Connect. En sinds kort is er ook de sub, dat is een subwoofer die je ook op het systeem kunt aansluiten. Nou dat geheel, uh, dat kun je bedienen op een aantal manieren. Dat kan via software op je pc of op de Mac. Is ook, uh, ze zijn allebei uh, redelijk toegankelijk. En er zijn ook apps voor op je mobiele telefoon. Ook voor Android en dus ook voor de iOS apparaten. Er is een speciale app voor de iPad gemaakt. Die maakt gebruik van het grotere scherm van de iPad. En ja, dus ook voor de iPhone en de iPod. Daarnaast is er nog een losse afstandsbediening van Sonos zelf verkrijgbaar. Maar die werkt met een touchscreen en natuurlijk geen spraakondersteuning. En die is behoorlijk duur. Uh, Sonos is trouwens niet zo heel goedkoop. ...om een indicatie te geven naar nou, de afstandsbediening. Die is echt duur, die is 349 euro. En dat is, ja, behoorlijk duur. Maar die hebben wij dus niet nodig, omdat wij gewoon de apps kunnen gebruiken... ...of de software op de pc of op de Mac. Um, ja, de Sonos componenten zelf, om een idee te geven. De Play 3 kost 300 euro, de Play 5 kost 400 euro. En... Um, de connect die ik dan heb die was 349 en vergeet ik één onderdeel dat is de bridge dat is eigenlijk het basisstation van het hele systeem die heb je sowieso nodig zonder de bridge kun je eigenlijk niks beginnen de bridge sluit je aan op je router en dat is eigenlijk het enige kastje die eigenlijk met een uh, netwerkkabel is verbonden met de router je kunt hem wel uh, draadloods, dus ook weer via wifi verbinden met je router maar het wordt aanbevolen om in ieder geval dat onderdeel met een vaste verbinding aan te sluiten alle andere onderdelen dus niet dat gaat allemaal via het zonasnet, via wifi en het, ja, het enige wat je dan hebt uh, zijn de voedingskabels bij de luidsprekers en de Connect ik uh, zal nu uh, de app gaan opstarten op mijn uh, iPhone. Ik heb uh, een iPhone 4S hier. En ik heb instellingen. Xander even als stem ingesteld. Xander compact natuurlijk vanwege. Nou ja, iedereen kent het probleem. En ik heb de snelheid even teruggezet naar 35% zodat het ook voor iedereen te volgen is. Tot in instellingen. Tot Sonos. Uh, Sonos heet de app ook en die ga ik nu opstarten. Okay. Ik sta nu helemaal bovenaan in de app en daar geeft hij eigenlijk aan uh, in welke ruimtes dus momenteel, uh, althans als ik uh, het geluid start, uh, de muziek wordt afgespeeld, want je kunt met Sonos kun je uh, in elke ruimte waar je een Sonos hebt staan, uh, daar kun je een naam geven. Elk apparaat kun je een eigen naam geven. En dan kun je ook zeggen: ik wil in kamer 1 wil ik dat afspelen. In kamer 2 wil ik internetradio afspelen. In kamer 3 wil ik nou, iets van mijn eigen muziek afspelen. Of gewoon in alle kamers gewoon alles afspelen. Of niks. De bronnen die er zijn, daar kom ik straks op. Maar je kunt een aantal bronnen selecteren om muziek af te spelen. Dat is dus internetradio. Er zijn echt honderdduizenden stations beschikbaar. Uh, je hebt natuurlijk je eigen muziekverzameling die op een uh, NAS kan staan... ...maar ook op een PC die op een netwerk is aangesloten. En je moet dan wel mappen gaan delen om die beschikbaar te stellen op Sonos. Maar dat kan allemaal. En je kunt ook je iTunes uh, bibliotheek uh, beschikbaar stellen. Maar je hebt ook uh, de audio-ingangen waar ik het net over had van mijn Connect Bijvoorbeeld, ik kan de audio-ingang selecteren van mijn woonkamer... Dat is dan mijn installatie, dus als ik daar de radio aanzet, dan wordt die ook via het Sonos systeem eh, hoorbaar. En je hebt ook een aantal muziekservices, zoals Spotify en eh, Deezer, zoals iedereen die bekent. Die zijn ook via eh, Sonos eh, te beluisteren. Je kunt je, nou, aantal zijn gratis, maar een aantal moet je ook op abonneren. Uh, dat gaat natuurlijk buiten Sonos om, maar heb je eenmaal een abonnement dan kun je die gegevens invullen in Sonos en is dat ook gewoon beschikbaar. En ook Audible, uh, de Amerikaanse uh, ja, bibliotheek voor gesproken boeken, die kun je ook streamen via Sonos. Dus je kunt daar ook je gegevens invullen en je kunt gewoon je boeken streamen. Ik uh, zal even door het uh, hoofdscherm gaan lopen en dan kunnen we kijken wat we allemaal tegenkomen. Bovenin het scherm staat dus altijd uh, wat de momenteel de uh, actieve ruimte is waar alles wordt afgespeeld. En in mijn geval wordt nu alles afgespeeld in alle ruimtes. Plus geen hobbyruimte plus keuken plus slaapkamer. Je hoort hobbyruimte plus keuken plus slaapkamer. Uh, terwijl ik vier ruimtes heb, maar dat past allemaal niet op deze regel. En dan staat daaronder ook plus 1. Één. Plus één. Dat geeft eigenlijk aan dat er dan nog één ruimte is. Maar die is niet opgezond in deze regel een beetje een rare manier van presenteren, maar daar hebben ze voor gekozen. Je hoort nu koptekst. Stukje tekst. Muziek, Knop. De muziekknop. Nou, daarmee ga ik eigenlijk naar de lijst met alle mogelijke uh, muziekbronnen. En dan zullen we dadelijk even gaan kijken. Knop. Dit is een knop die is niet gelabeld op dit moment. Ik had hem wel gelabeld, maar voor deze demonstratie heb ik hem even verwijderd... om jullie een eerlijk idee te geven wat er wel en niet gelabeld is. Dit is eigenlijk de knop die je altijd zal terugbrengen naar het hoofdscherm. En daarin zie je dan uh, ja, wat er gespeeld wordt. En op dat hoofdscherm staan we nu ook. Station. Station. Radio 2. Radio 2. Nou, dat was de laatste die ik heb afgespeeld. Radio 2. Dat nou, staat er twee keer. Je hoort nu. Je hoort nu. Rojo. Nou, Rojo geeft hij aan. Nou, dat was het laatste waar ik naar geluisterd heb. Rojo. Informatie. Een knopje informatie. Um, dat werkt niet bij Radio 2, heb ik gemerkt, maar bij heel veel andere stations. Uh, ja, die moet je soms aanklikken om. ...te zien in het scherm wat er op dat moment wordt afgespeeld... ...en dat wordt dan ook uh, netjes weer en goed uitgesproken. Een 1 in, PNG, vrijs, afbeelding. Nou, dat is een uh, plaatje... ...en ik begrijp, daar komt soms... Uh, ...als je muziek van je eigen muziekverzameling afspeelt... ...kan daar soms het hoesje van de cd getoond worden. Wachtrij, knop. Knopje voor de wachtrij. Je kunt namelijk tijdens het luisteren naar iets... Voordat je het gaat afspelen kun je zeggen van wat wil je ermee doen, wil je het nu gaan beluisteren, wil je het toevoegen aan een wachtrij of wil je de hele wachtrij vervangen met dat onderdeel. En je kunt dus een wachtrij opbouwen om uh, vervolgens te zeggen van nou uh, ik ben nu ergens aan het luisteren en ik wil als ik ja, dat nummer beluisterd heb wil ik daarna wil ik ja, deze selectie gaan beluisteren. En je kunt zo'n wachtrij kun je... Ja, helemaal samen gaan stellen. En dan kun je ervoor kiezen om die ook op te slaan als een Sonos playlist. Zodat je die altijd tot je beschikking hebt. Je kunt ook via muziek waar we dadelijk gaan kijken kiezen om een Sonos playlist te selecteren. En over playlist gesproken, je kunt ook uh, een playlist van Winamp of iTunes uh, importeren. En die dus ook uh, selecteren. Verticale lijn, nou, dat is een verticale lijn grijs. Dat is uh, eigenlijk de knop om naar het vorige nummer te gaan. Dat hebben ze het zo genoemd. Die is nu niet beschikbaar natuurlijk. Groter dan verticale lijn, verticale lijn, knop. Dat is de knop om iets af te spelen. Groter dan, groter dan verticale lijn, grijs, knop. Dat is de knop voor het volgende nummer. Info, knop. Knopje info. Um, daarmee kun je, als je iets afspeelt en je klikt op dat knopje info dan heb je de mogelijkheid om iets toe te voegen aan een wachterij. Dus dan moet je eerst op dat knopje drukken. Mute button of knop? Een knopje mute. En die is nu off, zegt hij. En dat klopt. De status geeft hij altijd netjes aan. Zone eigen knop? Uh, een zone eigen knopje. Uh, als ik die in aanklik, dan kom ik op een scherm waar ik de zone kan instellen, waar ik uh, de muziek wil afspelen. En dan kan ik ze ook allemaal koppelen. Alle zones die ik heb, kan ik als geheel koppelen of ontkoppelen. En ja, daar kun je dus je selectie maken van ruimtes. 53 aanpasbaar. 53 dat is het percentage van het volume. Uh, ja, dat is ook gewoon vrij makkelijk. Uh, ja, je klikt het dubbel aan met, uh, met de vinger, je tikt het dubbel aan en je houdt vast. En dan kun je het verslepen om het volume aan te passen. En dat is het laatste onderdeel op het scherm. Dan gaan we even uh, terug naar boven om naar de muziek te gaan kijken. Of ik kan wel eerst even hier um, ja, de huidige muziek starten, zeg maar. Dus dan ga ik uh, naar de speelknop. Zona, mute button off, info. Groter dan groot, groter dan verticale lijn, verticale lijn. Dat is dit knopje. En ik uh, tik deze nu aan. Groter dan verticale lijn, verticale lijn. En dan met een beetje geluk... zou uh, de radio moeten gaan spelen. Vertica groter dan verticale lijn, verticale lijn, knop, knop. Daar is die. Ik zal hem iets harder zetten. Ik zie dat de uh, vrij zacht staat, maar ik ga wel even. 53 procent. Aanpasbaar. 53 procent, 60 procent, 66 procent, 66 68 procent. Ik zal hem niet te hard zetten om uh, alles nog hoorbaar te maken. Het is momenteel radio 2 dus. Zone uiken, mute button of, knop, info, knop. Grote dan, grote dan, grote dan, verticale lijn, wachtrij, mp 10 in, RNG, informatie, roadshow. Nou het is nog steeds de roadshow. Roadshow, je hoort nu, radio 2, radio 2, start, knop, muziek, je hoort nu, nou, ik ga nu naar de knop muziek, om eens te laten zien wat voor onderdelen je allemaal hebt waar je uit kunt selecteren. Muziek. Op die ruimte plus en plus slaap dan weer. Uh, dat is ja sta ik weer bovenaan. Dat is ook weer zo'n uh, windpuntje van IOS 6. Muziek, ziet koptekst knop. Je hoort nu koptekst. Nu ziet knop, werkt mee. Nou, Ik kan hier uh, de lijst met onderdelen die hier getoond worden bijwerken. Dat als ik een nieuw onderdeel toevoeg en uh, mocht nog niet de lijst nog niet geüpdate zijn, dan kan ik dat uh, hier kiezen. Nu ziet bibliotheek. Hier is de knop voor de muziekbibliotheek. Uh, die zal ik uh, nu eerst eens... Uh, nou, ik zal eerst deze lijst even doorlopen. Dit is dus de muziekbibliotheek. Dat is mijn, uh, mijn NAS eigenlijk die ik dus als muziekbron gebruik. Deze iPhone. Deze iPhone. Dat is sinds de laatste update van de Sonos uh, firmware. Is, uh, is dat toegevoegd, dan kan ik dus muziek afspelen die ik op deze iPhone staat. Dat kan ik dus als bron gaan gebruiken voor het Sonos netwerk. Radio. Radio, Nou, dat is de toegang tot de uh, internetradiostations en radioprogramma's. Deze. Deze. Dat is een van de muziekservices die ik geactiveerd heb, want het is een gratis uh, versie. Dus daar heb je beschikking tot een beperkt aantal en voor een beperkte tijd. Maar alle muziekservices die je selecteert of waar je op geabonneerd bent, die komen in deze lijst. Zonas afspeellijsten. Nou, dat is. Uh, ja, als ik hiervoor kies, dan kan ik dus uh, een van de zelfgemaakte Zonas afspeellijsten selecteren. Audio-ingang. Nou, hier kan ik audio-ingangen dus selecteren. Dus mijn. Uh, mengpaneel in mijn hobbykamer of de woonkamerinstallatie. Meer muziek? Meer muziek. Dan kan ik uh, kiezen uit de diverse muziekservices die er zijn. Alarmsignalen? Ik kan een alarmsignaal instellen om, ja, s ochtends bijvoorbeeld gewerkt te worden. En ik kan ook gewoon tussendoor om een soort uh, signaaltje te geven dat, uh, ja, dat ik... Uh, ...en bijvoorbeeld moet aanmelden bij oh AIASK ja, voor deze uh, ja, presentatie. Je kunt voor het alarmkeur kiezen voor een standaard geluidje. Maar je kunt ook zeggen, ik wil uh, gewaarschuwd worden met het geluid van de radio... ...of een van de nummers die op je nas staan. Instellingen? Ja, instellingen, dat is duidelijk. Dan kun je het een en ander meer instellen. jij? knop. Nee. Verticale lijn, wachten. Nou, ja, wachterij die hoort niet bij deze lijst. Maar die staat onderaan om. Uh, ja, de wachterij te bekijken. Kijken wat je daarin hebt staan. Ik ga nu eerst. Uh... Ja. Ik ga nu eerst naar de muziekbibliotheek om te laten zien wat je daar kunt doen. Muziekbibliotheek. Op die ruimte, plus drukken, plus slaapkamer. Plus head, weg. Muziekbibliotheek. Knop. Je hoort nu. Kopt de muziek. Zoekknop, daarmee kan ik dus zoeken in mijn muziekverzameling. Artiesten. Maar ik kan ook direct naar een lijst met artiesten gaan. Albums. Een lijst met albums. Componisten. Componisten. Genres. Genres. Tracks. Tracks. Geïmporteerde afspeellijsten. En geïmporteerde afspeellijst, wat ik zei van Win en Bob van iTunes. Mappen. En mappen. Wachtrij, knop. En dan kom ik weer bij de wachtrijknop. Mappen. Um, dit wat je hier ziet, ja, het resultaat hangt natuurlijk een beetje af van hoe creatief je zelf bent geweest met het uh, invullen van de tags voor alle MP3 bestanden. Uh, het hoeft natuurlijk niet alleen MP3 te zijn. Zonas uh, ondersteunt ook, uh, ook Forbes en flac en ja, diverse andere WMA, noem maar op. AAC ook van Apple. Dus dat uh, kan diverse. Maar ja, het ligt een beetje of je die tags zelf hebt uh, ingevuld en wat je allemaal hebt ingevuld. Uh, want dat is natuurlijk van belang bij het overzicht van wat je krijgt als je gaat zoeken naar bepaalde artiesten. Geïmporteerde aftreks. En mocht dat uh, ja, nou heel slecht zijn, dan kun je er dus ook voor kiezen om bijvoorbeeld mappen te selecteren. En dan kun je gewoon door de mappen bladeren van de ja, NAS-server bijvoorbeeld. Om op die manier op zoek te gaan naar ja, bepaalde bestanden, bepaalde mp3 bestanden. Je krijgt dan de, gewoon de bestandsnamen te zien van de mp3 bestanden. Geïmporteerde afspeellijsten. Tracks, colors, zo tracks. kun je dat ook doen op uh, trackniveau. Tracks. componisten, albums, artiesten. maar ik zal eens gaan zoeken. ja, ik zal eerst uh, bijvoorbeeld het. zoeken. artiesten. nou, artiesten is laten zien als ik dat neem. dus ik ga niet zoeken. ik ga eerst de lijst met artiesten bijvoorbeeld activeren. artiesten. op die plus plus, klik plus. artiesten. op. je hoort me. je ziet. een hackje. een zink. hackje. een nou, hackje. ja. een zink. een zink. CC. 10 cc en god wie 1910 vrouwtgen compagnie. Twee brooders onder VTH th vloor. Twee lift toe. Nou, hij leest nu dus alle uh, artiesten in alfabetische volgorde. Um, nou heb ik gelezen in de handleiding dat het mogelijk moet zijn om uh, aan de zijkant schijnt een uh, een index te zijn op alfabetische volgorde. Twee lift toe. Maar die is... 1910 compagnie. Is voor ons een, uh, dat, heb ik. Oh nee. dat is uh, ja, voor ons niet, uh, op de een of andere manier nog niet bruikbaar. Tenminste, ik heb het nog niet uh, voor elkaar gekregen. Het is niet zo'n indexje wat je ook bijvoorbeeld bij de contacten ziet van de, uh, op de iPhone. Want dan zou het een stuk makkelijker zijn. Maar helaas kan dat hier niet. Uh, het, het verre dus wat scrollen, als je op deze manier een artiest zoekt. Maar gelukkig hebben we de zoekfunctie. Dus ik ga even terug... Die stem, line, plus geen, back, die stem, knop. Je hoort nu, plus heb je kop en zink, heb je een Ik ga Je hoort, nu ziet, op uh, plus, plus Knop. weg, ziet, nu ziet, nu ziet, nu ziet, nu ziet, nu ziet, nu ziet, nu ziet, nu ziet, nu ziet, nu ziet, nu ziet, nu nu ziet, nu nu nu nu en albums. Ik artiest. Ik kan nu artiesten. selecteren op wat voor onderdeel ik wil zoeken. Dus ik kan zoeken op artiest, albums, op albums, componisten. op componisten. Yes. Eigenlijk weer diezelfde uh, lijst die je net ook zag om direct in te zoeken. Op albums. Ik ga nu bijvoorbeeld op artiesten. artiest zoeken. Zoek artiesten. Op die plus een plus slaan. Plus één. weg. Zoek. Knop. Je hoort nu. Muziek. Zoekveld. Nou, dus ik kom nu op een zoekveld, dus ik kan hier wat invullen om uh, te zoeken. Ik heb trouwens, uh, in een halve zal ik dat even zeggen, ook uh, mijn Focus Blue 14 uh, aangesloten op de iPhone. Dus ik kan nu gewoon op mijn Focus Blue uh, met het braille toetsenbordje gewoon typen. En ja, dat uh, is wel eens handig. Ik heb nu ERI ingetikt. Uh, meer tik ik niet in. En dan gaan we eens kijken wat we zien bij de resultaten. We hoeven geen enter te doen of zo. Het is meteen, zodra hij tikt, wordt er al een lijst met resultaten getoond. Eerst tekst. Erik Kramen. Hij komt met Erik Kramen. Erik Clapton. Erik Clapton. Erik Kunzel. Cincinnati Bobsborgestaan. Nou ja, hij komt dus alles waar uh, Erik in voorkomt. En je zult op een gegeven moment ook merken dat het uh, niet met Erik hoeft te beginnen. Het kan dus ook ergens. Uh, daar begint hij wel mee, die laat hij als eerste zien. Maar op een gegeven moment laat hij dus ook uh, artiesten zien waar ERI uh, midden in de naam voorkomt bijvoorbeeld. En dat kan natuurlijk handig zijn als je bijvoorbeeld, uh, noem maar wat, uh, nummers zoekt waar een bepaald woord in voorkomt in de titel. kun je dus op die manier kun je daar makkelijk naar zoeken. Erik Klapton. Ik selecteer even Erik Klapton als artiest. Erik Klapton, op die ruimte plus klikken plus laat dan ik. Dus je ja, hebt muziek. Alle 461. Alle. Nou, ik heb uh, Als eerste dan uh, een knopje alle. Nou, dan kan ik in principe alles afspelen wat ik van Eric Clapton uh, op de, uh, ja, in Sonos heb opgenomen. Ik zal er dadelijk nog even iets over, vertel, over vertellen over dat uh, toevoegen van muziek aan, aan Sonos. 461 Oceaan Boulevard. En onder het knopje alle heb je vervolgens de albums die allemaal beschikbaar zijn uh, van Eric Clapton. Clapton. Zonder de krabbel. Niemand. Hier vanuit. Hier is vanuit. En. Nul geen. Nou, ik zal. Uh... Team Piss is de best of Eric Clapton. Een plugget. Ja, een plugget zal ik selecteren. Een plugget. Hobby plus Een knop. Je hoort nu muziek. Knop. Volledig album. 14 tracks. Nou, als ik daarop klik, dan speelt hij dus, althans dan krijg ik nog een vraag, maar dan kan ik dus alle nummers van dit album gaan afspelen. En geeft aan hoeveel, 14. 01, je. En volgens krijg je daaronder de lijst van de 14 nummers, dus je kunt ook één nummer gewoon selecteren. 02, de volle op accuseren. 03, herher. 04, 05, 06, 0BOBI KNOMS, ROUN, ROUN, ROUN, ROUN, ROUN, ROUN, ROUN, ROUN, deze nu selecteert, selecteer, dat is Laila. Attentie, lilla. En dan krijg ik een vraag. Speel nu af, knop. Ik heb nu de keuze, uh, ja, wat ik hem niet wil doen dus. Speel nu af, Speel knop. nu af, dat is natuurlijk dat hij meteen gaat spelen. Vervang wachtrij, knop. Ik kan uh, deze in de wachtrij zetten en dan meteen alles vervangen wat daar staat. Dus eigenlijk wissen en dan deze als eerste in de wachtrij zetten. Volg toe aan wachtrij, knop. En ik kan hem ook aan de wachtrij toevoegen en dan komt hij achter in de wachtrij te staan. Informatie, knop. En ik kan informatie opvragen. Annuleer, knop. Informatie, knop. En uh, vervolgens een knopje Annuleer, no. annuleren. Informatie, knop. En via informatie kan ik hem uh, onder andere verwijderen van het Sonos systeem. Dus ik kan hem deleten. En waarom ze dat dan informatie noemen weet ik niet, maar... Voeg toe aan wachtrij. Knop voor van wachtrij. Speel nu af. Nou, ik kan hem bijvoorbeeld nu gaan afspelen. Ik zal uh, muziek. Ik klik hem nu aan. Een plugin 07, je hoort nu. opnieuw ruimte plus, klik een plus slaapkamer. Nou, dan speelt hij hem dus af. En als ik nu uh, het scherm. Plus 1, Je hoort nu muziek. Knop, knop. Trek 3 Trek drie zes Nou, trek 3 van 3, want het heeft met de wachterij te maken, zeg maar. Deze heeft hij. Uh, speelt hij nu gewoon af. Lele. Het is. Baptiste. Erik Klapton. Dat is de informatie die nu gewoon op het scherm staat. Erik Klapton. Album. Een plugget, Een plugget, Knop. Wachterij. Knop. Verticale lijn. Groter dan verticale lijn, verticale lijn. Knop. Nou, dat. Uh, ja, dat is dus een manier van zoeken naar uh, bepaalde nummers in je muziekverzameling. Ik zal deze nu even stoppen. Groter dan verticale lijn, verticale lijn. Vertic, wacht, een plugger, een plugger. Het album, Erik Lapton, Erik Lapton, artist. Lele, trek, 3 slash 3. Knop, knop, muziek, knop. Ik ga nu weer naar de knop muziek. Om. Uh, Iets te laten zien van de radio. Muziek, plus, muziek, knop, weg, je hoort niet muziek, werk muziek, Nou, die hebben we net gehad. Deze iPhone. Nou, deze iPhone, ja, kan ik ook laten zien, maar in feite krijg je gewoon de nummers te zien en de podcasts die op je iPhone staan. Dus op zich, uh, nou, ik kan wel even gaan. Er staat niet zo heel veel op uh, momenteel, want ik ben nog uh, lijst aan het maken. Deze iPhone, knop, weg. Je hoort nu muziek. Afspeellijsten, artiesten, albums, nummers, tracks, verzamelalbum, componisten. Nou, hier kun je een aantal dingen selecteren, categorieën. Verzaam, tracks. Nou, je kunt bijvoorbeeld verzamelen, album. verzamelen album. Tracks, genres, albums. Als ik kies voor uh, albums bijvoorbeeld. Albums, plus één wek, album, knop, wek. Je hoort nu muziek. Afleten. Kop aan nieuws, muziek. Nog En nu geeft hij het uh, ja, in alfabetisch volgorde weer. Uh, ik kan dit bijvoorbeeld aanklikken. Een album van Lorena McKinnon. Ampers plus 1 back. Ampers 0 weg. Je hoort nu. Muziek. Volledig album, 9 tracks. 01, Lorenaam kennis slash incantation. 02, de Deeds of Istanbul. 03, Lorenaam kennit slash Caravansay. 04, de Inglislavia en the knip. 05, Kegaritomen. 06, Enelopesson. 07, Sakret Shabat. 08, de Neat Afrianski. 09, Never Ending Road Amurand. Nou, als ik die dan aanklik, dan speelt hij die af. Althans, hij komt nu weer met de vraag wat ik ermee wil doen. Nu afspelen. Knop. Speel volgende af. Vervang wacht hij. Knop. Ik kan bijvoorbeeld zeggen, vervang wacht hij. Uh, Speel volgende af. Nu afspelen. Knop. Ik, gaan we nu afspelen. Je hoort nu. Groot, je hoort nu. ruimte plus, klikken plus, slaaptangen. En dan begint de muziek af te spelen. Dus ja, dat werkt dus eigenlijk allemaal op dezelfde manier. Plus, knop. Je hoort nu muziek. Knop. Ik ga weer naar muziek. Muziek. Plus, muziek. Knop, Je hoort muziek. Er, Muziek. Er zijn radio, deze radio. van radio. Ja, ik ga nu naar radio. Radio. Robby ruimte. Plus drukken. Plus, weg. Radio. Knop, weg. Je hoort nu muziek. Favorieten. Ossis, heb ik favorieten. Je kunt namelijk ook radiostations toevoegen aan je. Ja, favoriete lijstje. Zodat je niet iedere keer alle stations hoeft af te zoeken naar, uh, ja, naar het station waar je toch het meest naar luistert. Zoeken. Je kunt zoeken naar stations. Dan kun je uh, zoeken op uh, zelfs op presentator. Dat heb ik nooit gedaan. Ik weet dus ook niet hoe goed dat werkt. Maar je kunt ook zoeken op uh, onderwerpen bijvoorbeeld. Um, ja, ik kan ons... Als... Lokale raad zoeken. Als dus ik nu zoek... Zoeken op plus Zoek knop. Brek. Je hoort nu muziek. Zenders. Programma's. Ik kan kiezen tussen zenders of programma's. Nou, ik zoek bijvoorbeeld naar programma's. Zoek op plus 1, brek, Knop. Zoek. Programma's. Knop. Wek. Je hoort nu muziek. muziek zoekveld. Verweven naar Zoekveld. Nou, ik ga weer even iets intippen. Laten we maar gewoon Apple intikken. A A A A L A en ik druk op Enter. Um, ja. Resultaten, programma's. Op plus ruimte plus drukken, plus kan Plus geen, je hoort niet muziek. Recente uitzendingen. Binnenkort te beluisteren. Ja, dan kan ik dus nu nog een selectie maken tussen recente uitzendingen of binnenkort te beluisteren. Wacht rij, knop. In een kort recente uitzendingen. Ik kies voor recent. Recente uitzendingen, plus geen, Recent knop, weg, je hoort nu muziek. Apple Sisters. Nou, dan kom ik de Apple Sisters tegen, dat zal een van de podcast zijn. Apple. Gewoon Apple. De Apple Sisters. Busnie Apple CSOM 2. Magnacos los Magnacos de Apple. Meer te komen, Jan. Kevin Hart, 24.3. Je krijgt een lijst met allemaal stations die allemaal iets te maken hebben met het woord Apple. Meer te komen. Magnacos Elpot, Busnie Pippel CSOM 2. En die kun je dan vervolgens ook aanklikken om daarna te luisteren. De Apple Sisters. Als ik de Apple Sisters, doel, ik weet totaal niet wat het is. De Apple Sisters, klik, klik, dat klik, klik, klik, klik, klik, klik, klik, klik, nee. klik, klik, nee, klik, klik, klik, klik, klik, klik, klik, klik, klik, klik, klik, klik, apple. klik, klik, Apple, klik, klik, klik, klik, klik, klik, klik, nu. klik, klik, klik, klik, klik, klik, klik, klik, klik, klik, Nou ja. Knop. De Apple Sisters. Groter dan ver verticale lijn. Wacht even. verticaal, Groter dan verticale lijn. Groter dan verticale lijn. Stop Maar dan heb je een idee in ieder geval dat het uh, toch op zich vrij makkelijk allemaal te doen is. Knop. De Apple Sisters. As, as, de knop. Muziek. Knop. Je hoort nu. Ga terug naar muziek weer. Knop. Plus 1. Muziek. Knop. Brek. Je hoort muziek. Muziek deze iPhone, radio. Radio klik ik weer even aan. We hebben net gezocht. Radio. Je hoort nu muziek. Lokale radio, Utrecht. Je hebt ook een knopje lokale radio. Nou, je kunt bij de instellingen kun je aangeven uh, wat jouw locatie is. Je kunt daar je postcode invullen. Nou, bij mij staat meteen Utrecht hier, omdat ik dat als. Uh, Posco net opgegeven en dan ja, zie je eigenlijk alle radiostations die hier uh, beschikbaar lokale, zijn. De, lokale knop, je hoort nu muziek, 3F, 53 3FM 96.8, 5, 3, 8, 1, 0, 2, 106.4, R.I.S. FM, 106 FM 102.8, Ilef, Almere FM 107.8, Alfenstad FM 105.4, Top 40, Top. FM 105.5, Gemeenschap. Je merkt dat ze ook aangeven wat het genre is wat er bij dit muziekstation dan hoort. Boson FM 95.2, top 40 top. Nou, je kunt eh. Uh... 96 Disco, FM 90.3, Disco, EDFM 107.3, informatie. Eva Amersfoort en Leusden 100, Fresh FM 95.7, Even funks funks kijken. Functie NL, Gouden Radio 106.2, Nieuws. Grootnieuws Radio 1000, het geld is geluid door Radio 102. Radio Centraal FM 92.2, top 40 top. Als ik deze voorbeeld neem, dit Radio Centraal, FN het Radio 92 .2, 92 .2, top 40 top. Als ik die nu aanklik. Um, Attentie, Itraio speel nu af, informatie. Bob. En als ik nu de informatie daarvan opvraag. Informatie. Op die ruimte, plus 1. Weg. Informat. Weg. Je hoort nu muziek. Itraio Centraal FM. Itraio Centraal FM 2. Station toevoegen aan favorieten. Kan ik dus nu dit station toevoegen aan mijn favorieten? Ik klik daar nu op. En dan is hij toegevoegd aan de lijst met uh, favorieten. Wacht, hij. Verticale lijn. Groter dan verticale groter dan, Groter dan verticale lijn. Groot. Vertikale Wacht. Station toevoegen aan favorieten. Itraio ah. Centraal. Itraio Centraal. Vitradio Centra, muziek. Je hoort nu. Koptekst. Oké, okay, dus back. dat heb ik nu knop, gedaan. Knop. Informatie, koptrek, knop, bek, knop. Nu kan ik terug. Sonos, lokale radio, Utrecht, het radio Centraal FM 92.2. Maar ik kan klik, ik hier op, natuurlijk ook gewoon direct een radiostation aanklikken. Klik, klok, radio 107.0, variëte. Als ik die aanklik. speel nu af, knop. En kies voor speel nu af. Lokale radio, Utrecht, klok radio 100. Je hoort nu, hobby plus, klik en plus, slaat tamer. Dan wordt het afgespeeld natuurlijk. Oké. Okay. Uh, je hebt trouwens, um, ja iedereen kent de back-functie wel, uh, de terugfunctie op je iPhone. Als ik dat nu hier doe, dan doet hij het niet. Soms doet hij het bij sommige schermen, maar niet bij alle schermen. Dus dat gaat helaas niet altijd plus op. Back. No. Ik zie nu weer voor back. Lokale radio, plus 1, back. Lokale radio, back. En nog eentje back. terug. Radio, plus back. radio, knop. Back. Je hoort niet muziek, favorieten. Ik ga nu naar de favorieten van de radiostations. Favoriet. Op die ruimte plus klikken plus laat Plus één. Wek, knop favorieten. Koptekst knop, weg. Je hoort nu muziek. Radiostations. Radioprogramma's. Dan kan ik weer kiezen uit radiostations of radioprogramma's. Nou, radiostations. Ik heb net een station toegevoegd, dus gaan we kijken of die ertussen staat. stations plus vik. Radio knop weg. Je hoort nu muziek aan het station, Volk 103.2 De Win City FM, verticale lijn 538. Al 80 seconden, 80. Al is radio 4 in de Classic Rock. Klare FM 96, concert en de klassieke Radio Centraal FM 92. Nou, de radio Centraal, die we dus uh, net ook uh, toegevoegd hebben aan de favorieten. dus die staat hier tussen. Lance FM. Oké, okay, ik ga weer even terug naar de, de lijn. Op, op, op, no. Je hoort nu. Je kunt trouwens ook um, bij de radiostations stations te zoeken uh, op een categorie. Je krijgt dan een lijstje met categorie rock, pop, classic, uh, blues. En ja als je die dan weer selecteert krijg je alle stations die daar binnen vallen. je hoort muziek, station, klop, radio. Oké. Okay. Klop, radio, je hoort nu. Klop, knop. Uh, muziek, knop. Gaan we naar muziek? Zij ik al? Muziek. Plus 1, nu knop, werk, je hoort muziek, werk, werk, muziek, bibliotheek. Deze iPhone, radio. De radio gehad. Deze. Nou, deze. Ja, dat is een van de services, maar ja, dat is eigenlijk hetzelfde als radio. Je selecteert het en je kunt vervolgens uh, nummers uh, aanklikken. Sonos afspeellijsten. Sonos afspeellijsten, die heb ik er momenteel niet in staan. Maar dan, uh, ja, het, het idee is duidelijk denk ik gewoon een wachtrij maken en die opslaan als uh, Sonos uh, afspeellijst. Audio van. Na audio-ingang um, kan ik nu even citeren. Audio-ingang plus met een Je hoort nu muziek. Installatie woonkamer. Nou heb ik als installatie woonkamer. Daar is dus mijn, uh, een van mijn connects aangesloten. Maki 1640i, op die ruimte. Nou, Mackie, ja 1640i, dat is mijn mengpaneel hier. Daar is dus de andere connect op aangesloten. Um, ja, 9 van 2 ga ik nu selecteren. Dat is gewoon niet handig. Uh, want in de woonkamer wordt nu ook dit afgespeeld, wat je nu hoort. Dus dan zou ik hem daar op de radio of een dvd'tje moeten zetten. Maar ik denk dat het idee gewoon duidelijk is, als ik hier die audiobron selecteer, wordt dat gewoon afgespeeld. Wacht hé, knop. Wat is muziek, je hoort nu, Weg, knop. Audio ingaat. Weg, knop. Ik kan teruggaan. Muziek, dus muziek, werk nu bij, muziek, bdp, deze iPhone, radio, deze... Sonos, afspeellijst, audio van meer muziek. Meer muziek, dan krijg ik de... Ja, wat ik al eerder zei, dan is dan het lijstje met de services. De muziekservices die momenteel beschikbaar zijn. Plus, meer knop, je hoort muziek, 7Digital, aanmelden bij 7Digital. 7Digital. Apple, aanmelden bij Apple. Ja, Alpio ken ik zelf niet. FM aanmelden Radio, aanmeldenbagger, FM Recorio. Zeg maar ook niks. Zoek, aanmeldenbagzoek. Duke zeg maar ook niks. Last, FM alleen stoppen. Last aanmelden. FM. Last. FN alleen stoppen. Aanmelden bij Radio. Dus open service. Spotify, aanmelden Spotify bij iedereen wel bekend, denk ik. Stit voor Smart Radio. Aanmelden Stikker bij Stiversmart Smart Radio. Wolfans fout. Aanmelden Wolfgangsvoud. bij de bank. Zono slaps, probeer komende muziekservice uit. Ja, Sonos Labs, dan kun je aanmelden en dan als Sonos weer eens een muziekservice heeft die ze willen toevoegen, dan geven ze dat aan alle mensen die zich hebben aangemeld om het uit te proberen. En dan kun je dus via deze knop doen. Meer muzikale cursus, nog meer muzikale cursus met Sonos. Oké, okay, dat was eigenlijk de mogelijkheid binnen de muziekservices, maar dat ja, is dus een beetje afhankelijk van waar je zelf op geabonneerd bent. Je kunt ook zelf... Uh, nog zo, dus we eens toevoegen. Splop, hey, splop, blast, zoek, lukt, oké, 7, muziek, knop, je hoort nu, koptext, muziek. Kijk, gaan we naar de muzieklijst? Je hoort nu, plus, met je op, informatie. Je hoort nu, klop, radio, klop, radio, stop van, knop, muziek, ik? muziek, plus, met je hoort, muziek, werken bij, muziek, video. deze iPhone, radio, deze, SONOS, afspeellijsten. audio, van. meer muziek, Alarmsignalen. Nou, alarmsignalen, zei ik al, je kunt een alarmsignaal instellen, ik zal het aanklikken. dus Alarmknop. Knop. Je hoort nu muziek. Knop. Knop. Alarmsignalen. Knop. Knop. Alarmsignalen. Knop. Je hoort nu muziek. No. Slaatijmer. Uit. kunt de slaaptimer aan of uitzetten? Dat is dan uh, waar het systeem dus uh, ja, op welke tijd die uit moet gaan, zeg maar. Slaaptimer, Uit. En alarmsignalen. En je hebt dan alarmsignalen, als je die selecteert. Alarmsignalen, je hoort muziek, nieuw alarm, Nog een, aan, op je uite, dagelijks. Nou, dus één alarm staat nu aan. Nieuw alarm, En je kunt een nieuw alarm aanklikken en vervolgens kun je datum en tijd invullen. Dat is allemaal niet zo spannend, maar dan kun je dus ook selecteren wat je wilt horen als het alarm afgaat. Oké, okay, dus ik ga weer even... Op plus klikken, plus slaapkamer. aan. op Plus geen, bek, knop, alarm, En ga bek. Nope. Alarm signalen. plus geen, bek, alarm signaal, knop, bek, knop. Je hoort nu muziek, knop. Muziek. Je hoort nu, op lente plus, bek, je hebt muziek, klok, klok, radio. Je hoort nu informatie, mp2 in, png, bek, knop. Alarmsignalen. Opnieuw, vijf van vijf streepjes, signaal stekent dit. Dat was ik, ja. E, aan, muziek, je hoort nu, bek, knop. Ja, er zijn ook knopjes, ja, er zijn twee knopjes die uh, soms bek heten. En dat is een beetje verwarrend. Uh, de ene bek gaat echt terug naar, uh, uh, naar het audioscherm, zeg maar, naar het hoofdscherm. En de andere gaat terug naar waar je hiervoor was. Je hoort nu, kopmuziek. muziek. Dus dat is een beetje verwarrend. Ik vind die muziekknop op zich het handigste, want dan ga je altijd terug naar die knop, lijst. Opnieuw. je eindigt. Plus, weg. Je ja, hoort muziek. Knop. Station. Knop, radio. St knop, Alleen, muziek. Knop. niet. Ik zal er nog een keer op drukken. Muziek. Plus, Muziek. Knop, weg, Je hoort nu. Muziek. Werkt nu bij. Muziek binnen deze. Radio. Deze. Zonnels afspeellijsten. Audio. Meer muziek. Alarmsignalen. Instellingen. Ah, instellingen? Wacht, hij. Daar hebben we dan ook nog. Dan ga ik als laatste even instelling, nog naar dus toe. Met met, ja, met Sonos toevoegen. Je kunt de Sonos component toevoegen. Daar zal ik ook heel even kort iets over zeggen. Als je een nieuw, uh, bijvoorbeeld een Player 5 koopt. Uh, je zet hem ergens neer in je woning. Je sluit de uh, voedingskabel aan op het uh, voedingsnet. En vervolgens selecteer je hier dan dat je een nieuw apparaat wil toevoegen. Op dat moment gaat... Uh, ja, de iPhone in dit geval, de Sonos app, gaat uh, zoeken naar nieuwe apparaten. Je moet dan op de player 5 die je net hebt uh, aangesloten, moet je uh, twee knopjes indrukken. Er zit een uh, mute knopje op en een volume omhoog en een laag knopje. Als je de volume omhoog en de mute tegelijk uh, twee seconden indrukt en daarmee loslaat, dan uh, kan de iPhone hem vinden of het de Sonos app... En dan voegt hij hem zelf toe aan het netwerk en meer hoef je eigenlijk niet te doen. Dan is hij meteen beschikbaar. Dus ja, ook het toevoegen van de onderdelen is eigenlijk vrij simpel. Instellingen Instellingenkamer uh, Instellingen kamer heb ik hier. Daar kan ik, uh, kan ik even aanklikken. Instellingen kamer. Je hoort nu mu muziek. Op je hand dit zijn de kamers die ik heb ingesteld. hobbyruimte, hobby -ruimte, keuken, slaapkamer, slaapkamer en woonkamer. Wacht even, woonkamer. Als ik nu Bobbyland -ruimte, um, -ruimte. ruimte aanklik, hobbyruimte dus aanklik, waar we nu zitten. Bobbyland, plus rep, hoort nu pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, muziek, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, plus pop, pop, pop, pop, muziek. Nu was. Kan ik de bas instellen? Nou, hij geeft het eerst een minnetje weer. Dan het woordje bas, dan een plusje. 50%. En dan als percentage. Wat je kunt aanpassen door te vegen. Je hoeft het niet dubbel aan te klikken, maar je kunt hier direct vegen. Ik weet niet of het behoorbaar gaat worden. Ik ga de muziek iets harder zetten. Harder zetten, bedoel ik. Als ik hem nu eerst naar 0 breng. 40%, 40%, 20%, 10%, 0%. Dus nu alle bas. Uh, gefilterd En ik ga hem nu weer omhoog brengen. 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%. En nu op 100. En ik hoor hier in ieder geval via mijn kop. dit is wel heel duidelijk dat er nu veel meer bas in zit. Maar ik weet niet hoe dat zit met uh, de internetomgeving waar we nu op zitten. Of dat ook hoorbaar is. Maar ik ga hem weer terugzetten naar 50. 90%, procent, 80%, procent, 70%, procent, 60%, procent, 50%. Procent. En het vliegt weer iets zachter. Um, ja, verder hebben we de bas hebben we net gehad. En treble. Nou dat is hetzelfde principe. De min en de plus. 50% In het percentage. En dan hebben we de hoofdletter L. Balans. En de hoofdletter R. Nou dan kun je het, uh, ja, de balans aanpassen. 50%. We staan nu op 50%. Wat mis. En dan hebben we nog een knopje loudness om het ja, volume dus, uh, een, uh, ja, als hij heel zacht staat, om het dan toch nog uh, goed hoorbaar te maken. Zeg maar. Niet dat het geluid dan harder wordt, maar dan worden bepaalde tonen worden wat opgekrikt, zodat, uh, zodat je het allemaal niet zo hard hoeft te zetten. Schakelknop. En dus er, er staat een schakelknopje knopje bij om het aan of uit te zetten. Stel alles opnieuw in knop. Je kunt alles opnieuw instellen en dan wordt alles teruggezet naar de fabrieksinstelling. Wacht wij, nog stel. En daar waren de instellingen hier. 50 plus 2 min 5 plus was equalise muziek. Je hoort niet. Back. Obja, ah, Weg. Knop. Plus, Op, knop, Je hoort niet. Muziek. Equa, naamkamer. En De musicenlijzer hebben we net gehad. Naamkamer. En de naam kamer. Uh, daar kan ik dus, ja, hobbykamer heb ik hem genoemd. Audio ingang, naam, Ehm um, Audio ingang, uitgangsniveau, variabel. Uh, ja. de naam van de kamer. ja, je kunt zelf iets intypen, maar er is ook een lijstje met uh, ja, een aantal standaardnamen en dan kun je ook aan het selecteren natuurlijk. uitgangsniveau variabel. De uitgangsniveau van uh, ja de, het geluid in deze kamer uh, die is variabel. dat wil zeggen dat ik hem dus ook via mijn mengpaneel of uh, kan beïnvloeden en op uh, de sonos play 5 en 3 zit natuurlijk een volumeknopje. En als je hem niet op variabel maar fixed hebt gezet, dan kun je dus het volume ook niet aanpassen met de Play 3 en Play 5 met die volumeknopjes, maar kun je dat alleen via dus de afstandsbediening. Wit statuslampje? Uit. Wit statuslampje, dat is uit. Dat op elk uh, apparaat zit een statuslampje om uh, aan te geven of die aan of uit staat en als die begint te knipperen en een ander kleurtje krijgt, dan is er wat aan de hand. Maar dat kun je oud aanzetten om, ja, je kunt je voorstellen dat ziende in een slaapkamer bijvoorbeeld zo'n fel wit lampje niet zo prettig vinden de hele nacht. Als, uh, ja, als die aanstaat dan. Wacht, jij knop. In staat uitgepakt, niet Dat waren de instellingen voor. Uh, Evaluze, muziek, muziek. Je hoort nu, kop, weg, knop. de kamer, ik ga weer terug. Op kop, weg, knop. Instellingen, kamer. Plus je Je hoort nu, muziek, hobby-hunt, nou, dat zijn die kamers. Nou, die zijn allemaal hetzelfde, dus ik ga je, hier weer even terug. Instellingen kan uh, ik. Back. Back. Instellingen. Ik kom weer terug bij mijn instellingen. Back. je hoort niet Zoals komt instellingen planker. Instellingen breed. Instellingen nu krijg ik Instellingen van de bridge. Die kan ik aanpassen. Nou, dus ook weer dat lampje aan- en uitzetten. Uh, ook verder niet zo heel bijzonder. Instellingen uh, dop. Je hebt ook een dock. Hebben ze uitgebracht ooit om een uh, iPhone of iPod of uh, Nano in te zetten. Om die dus ook toe te kunnen voegen aan je uh, systeem. Maar de dock wordt nu niet meer geleverd. Omdat Apple uh, sinds eind vorig jaar dus. Of sinds vorig jaar eigenlijk een nieuwe uh, plug heeft uh, voor de interface. En ja, zijn die in ieder geval de nieuwe iPhones en zo. Die zijn niet meer uh, compatible met deze dock. En ja, of er een nieuwe komt, dat weten ze nog niet. Dat staat op hun site. En voorlopig wordt deze nog wel ondersteund. Dus als je een oude iPhone hebt, dan kun je hem nog gebruiken. En je kunt dan het geluid wat op de iPhone is, kun je dan als audiobron op het Sonos net toevoegen. Beheer muziekbibliotheek. Je hebt hier ook nog een knopje Beheer muziekbibliotheek. Bibli nou, dan kun je um, dingen. Toevoegen aan, het, uh, aan de bibliotheek. Dus als ik uh, nu op mijn PC een map aanmaak en daar wat muziek in zet, of een boek, dat doe ik wel eens. Dan kan ik de, die boek gaan sharen, die map. En dan kan ik die via deze knop kan ik die toevoegen aan de Zonos lijst. En dan kan ik hem dus gewoon via Zonos ook uh, benaderen. Beheerservices. Beheersservices. Nou, dat zijn die muziekservices die je via deze knop allemaal kunt beheren. Je kunt je accounts instellen en zo. Laten we een tijdinstellingen. Later met tijdinstellingen, dat zegt ook denk ik wel genoeg. Geavanceerde instellingen. Geavanceerde instellingen, dat is ook niet zo boeiend. Uh, dan kun je uh, jezelf. Uh, ja, je kunt wat, wat informatie van jouw systeem naar Sonos sturen, zodat ze analyses erop los kunnen laten. En volgens mij zat er echt niet veel bijzonders bij. Online updates, misschien maar. Nou. Knopje online updates, beschikbaar, zegt hij. Dat wil zeggen dat er beschikbare updates zijn. Die heb ik bewust nog niet geselecteerd omdat ik dan niet wist wat het resultaat zou zijn van de app. Om te voorkomen dat ik deze demonstratie niet zou kunnen geven. Info over mijn Sonosysteem. Maar over het algemeen vallen de updates wel mee. Ik heb nooit gemerkt dat het achteruit ging. Qua toegankelijkheid Tot naartoe, ja, is het altijd wel zo gebleven. Online info over mijn zonosysteem. Ja, info over je sonos-systeem, dan kun je alle componenten, dan kun je de serienummers bekijken en dat soort informatie opvragen per onderdeel. Wacht hij, knop. En dat was het eigenlijk. Wachtrij, wachtrij, wachtrij. Waar instellingen? Instellingen, instellingen, instellingen, sonos-component toevoegen. Muziek, knop. Harten. Okay. Je hoort nu. Popiënten. Muziek. Muziek, knop, knop. Station. nu Muziek. Je hoort nu. Nu Muziek, knop. Knot, knop. Muziek, dusmuz, knop, je hoort nu muziek, deze, radio, deze, sonos, audio, in muziek. alarmsignalen, instellingen, wachtrij, knop, verticale lijn, Dat was het eigenlijk qua uh, alle onderdelen. Muziek, werk even bij muziek, knop. En verder ja, in de wachtrij kun je dan nog wat dingen doen. Je kunt in de wachtrij uh, dingen van positie verslepen. Dat kun je gewoon ook vrij makkelijk. Uh, gewoon dubbel aanklikken en dan met je vinger omhoog of naar beneden en dan versleep je hem eigenlijk. Dat gaat ook heel goed. En je kunt, als je eenmaal in de wachtrij zit, kan er wel even naartoe toe gaan. Muziek. Bus 1. Robierna. Bus. Muziek. Knop. Je hoort niet. Robierna. Bus. Muziek. We staan nu op het hoofdscherm. Je moet altijd vanaf het hoofdscherm. Groter dan wimpel. Niet op zone 68%. Zo niet een wimpel. Knop. Uh, groter dan groter dan verticale rij. Groter dan verticale wachtrij. Knop. Wachtrij. Wachtrij, niet in gebruik, zegt. Hij Nop. geeft aan dat de wachterij nu niet in gebruik is. Wat is het? San Francisco BB Blues, Erik Lapton. En Milane, Erik Kunzel, Sinspira, Erik Lapton. Meer voor uit, nog één naam kenend. Er staan een aantal dingen nu in de wachterij. Uh, in principe alles wat je afspeelt wordt toegevoegd aan die wachterij. Maar, dus ook die podcast staat er ook in. Bewerk, not. Um, is not, bewerk, is not. Ik kan nu voor bewaar kiezen. Bewaarwacht 3 Bewaarwacht bewaar Probeer bewaar, bewaar. plus 1 Type naam om dit naam nieuwe afspeellijst Vrijs Tekstveld naam of afspeellijst Tekstveld Tekstveld Beweegbaar Nou ik kan nu hier naam. een naam, naam invullen voor deze afspeellijst uh, Ik noem hem even T, T. Aanhalingsteken Woh, Foutje Spatie Aanhalingsteken S T ik Noem hem even gewoon test en als ik nu verder ga... List text, te button of list tekstveld beweegbaar, teken modus, test, naam nieuwe af, type naam om deze plus 1. Op uw ruimte Bewaar. knop. Kies voor bewaar. En nu is die als uh, Sonos afspeellijst opgeslagen. Probiënte plus club plus 1. San Francisco en Ilane, Eerlijk Kunzel, Cincinnati box plus 1. Probiënte plus plus, Spenny, Lela. Ik neem voor endingen als altijd bewijk. knop, bewijk knop. Niet bitten of, zo naar 68. Zo niet, de whisk knop, bewijk knop als altijd wel. knop, bewaar, knop. Zonos, bewijk wacht hij, wacht niet. Bewijk wacht hij, Hobbyruimte plus, plus 1. Typ of selecteer hieronder een naam om deze wachtrij op te slaan als een naam nieuwe afspeellijst. Naam Jonas af mijn afspeellijst Als je er een kiest, wordt de inhoud vervangen door treks in de wachtrij. G, mijn afspeellijst Naam Jonas afspeellijst. Tekst. Ja. Mijn afspeellijst. Niet te betten of. Zonen uit 68%. Ik wil maar... ja, nu even gewoon. Zona, mute mute op, als je er een kiest. Mijn afspeellijst. Naam type of selecteer plus 1. Hobbyruimte plus krukken bewaar. Knop. Bewaar, wacht, wacht hij, niet in gebruik. Terugknop. Nee, die moet niet in ja. gebruik. Soms ja. is het een beetje onduidelijk. Uh, soms staat er geen knop bij een tekst, en is het wel een knop, en soms uh, staat er duidelijk een knop bij, en dat is soms een beetje verwarrend. Wacht hij, op je ruimte Plus. wacht hij, niet in gebruik. Koptekst. Nou, wacht hij, niet in gebruik. Wacht hij, niet in gebruik. Op je ruimte Plus. een plus slaapkamer. Plus geen. San Francisco weer bloes, Erik dan. Nu probeer ik dus terug te gaan naar, uh, naar het hoofdscherm, want ik zie verder geen knop. Zet knop. Oh, het moet sluit knopje. Die had Zet, ik over hoort, het hoofd gezien. Op uw ruimte plus, klik op plus, slaat dan weg. Neemt u mij niet kwalijk. Weg, knop. Um, plus 1, op uw ruimte plus. Je hoort nu, muziek, knop. Ik ga nu naar muziek. Muziek, plus, plus, je hoort niet muziek. Werk nu weg, muziekvideo. Deze iPhone, radio, deze. Sonos afspeellijst. Ga nu naar de Sonos afspeellijst. Sonos plus, je hoort niet muziek. Test. En dan hebben we de test die we net hebben. Ja. En die kan hij nu aanklikken. Op die knopje, plus, plus, test, je hoort niet muziek. Alle tracks. San Francisco weer. Dan en dan en er zijn die nummers weer. Pops en die kan ik dan dan dan dan dan dan dan dan bijvoorbeeld dan dan dan dan dan dan dan dan dan afspelen. Knop. Je hoort nu. Ja, dan uh, je hoort dan dan dan dan dan plus dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan nou, die houdt echt rekening mee met het grotere scherm. Dus je hebt nu vaak, als je iets aanklikt, dat het hele scherm vernieuwd wordt met de nieuwe inhoud. Op de iPad zul je merken dat heel veel knoppen gewoon aan de linkerkant of bovenin of onderin blijven staan. En de nieuwe inhoud altijd aan de rechterkant getoond wordt. Dus je, het is wat makkelijker navigeren. En uh, ja, als je het veel gebruikt is dat gewoon handiger denk ik. Maar nogmaals, het, ja, het werkt gewoon uh, perfect vind ik een leuk systeem en uh, goed te doen voor ons en ik ben benieuwd of er uh, bij jullie vragen zijn. Oké okay, Raymond, hartstikke bedankt. Je had ons uh, 20 minuten beloofd, die hebben we dubbel en dwars gehad. Ik vond het een heel interessant verhaal. Ik wist dat uh, Sonos mooi spul maakte, maar ik wist niet dat het zo mooi was. Uh, ik ben er uh, diep van onder de indruk. En binnenkort jarig, dus dat uh, opent weer perspectieven. Je zei dat het redelijk duur was. Ik, t, ja, oké, okay, het kost wel geld, maar je krijgt wel iets verschrikkelijk moois daarvoor terug. Vragen. Het wordt een wat uh, lang vragenuur, denk ik, deze keer. Brandlos. Ja, uh, ik had een vraag, Remo. Uh, ik begrijp dat dus nu inderdaad ook uh, de iPhone is toegevoegd, maar dat begrijp ik van jou uit dat dat alleen gaat om de muziek en de podcast. Stel dat ik bijvoorbeeld uh, de audio van een uitzending gemist of uh, uh, iets anders van de iPhone naar het Sonos systeem wil hebben, dan gaat dat dus nog niet op deze wijze. Dan zou ik dus nog eventueel gebruik moeten kunnen maken van uh, zo'n Apple uh, Airport Express, die je dan waarschijnlijk uh, de uitgang daarvan op een ingang van zo'n... Uh, uh, ...van zo'n uh, Sonos Connect kunt aansluiten, klopt dat? Ja, dat klopt precies. Dat zegt ze zelf ook dat dat uh, de manier is om inderdaad via Airplay dan via je iPhone ofzo... ...om die manier de muziek van je iPhone te streamen naar de uh, Airport Express. En die sluit je inderdaad dan aan op de ingang uh, van een Connect, zodat het een audio-ingang wordt. Oké, okay, had ik nog een vraag over het toevoegen van apparaten. Je voegt een apparaat toe, maar dan heeft op dat moment uh, het apparaat natuurlijk nog geen uh, naam, zullen we maar zeggen. Want je ziet nu bij jou uh, de namen van de ruimtes. Als je dus een nieuw apparaat hebt toegevoegd, zie je dan in het lijstje naast slaapkamer, keuken en hobbyruimte... bijvoorbeeld het, uh, het type nummer van dat apparaat, waarbij je dan later daar een naam kunt aangeven... Hij noemt het uh, dan gewoon de naam die het apparaat heeft, dus de Player 5 of Play 3 of Connect. En ik weet niet meer, omdat het voor mij ook, ik heb het al vrij lang dit systeem, ik weet niet meer of hij bij het aansluiten van een nieuw apparaat dan ook meteen de mogelijkheid biedt om een uh, naam in te vullen. Maar ja, standaard komt het in ieder geval met de naam van het apparaat zelf. Nou, uh, ik kan me alleen maar bij Dirk aansluiten, Het is prachtig. Helaas ben ik net jaren geweest. Uh, zijn er nog meer mensen met vragen? Ja, ik had nog wel een vraag, uh, Bruno. Uh, horen jullie mij overigens? Want dat gaat niet altijd meteen goed. Gaat prima, Bruno. Oké, okay, dan staat het knopje van de microfoon in ieder geval niet in de verkeerde stand. Want het is een drukknopje met waarschijnlijk een letje, maar dat kan ik niet zien. Um, en je drukt het nog wel eens per ongeluk met je hand of je pot uit. Nou ja, oké, okay, hoe dan ook. Uh, die connect apparaten, Raymond, uh, kun je zowel een in- als een output signaal aan, toe, uh, aan, aan toevoeren. En kun je eventueel ook nog je uh, voor dat je twee apparaten naast elkaar hebt staan. Die, uh, uh, zeg maar, uh, dan denk ik bijvoorbeeld aan een radio en een tv. Want dat zou natuurlijk ook heel leuk zijn als je die tv-geluid ja, via Sonos kunt laten gaan. Kun je twee apparaten op één connect uh, aansluiten als ingang of heb je dan twee connect apparaten of uh, iets anders ertussen nodig waarmee je dat weer kunt uh, schakelen? De connect heeft helaas uh, één ingang, um, dus ja, wat ik dus heb is, ik heb de tv en alles in de woonkamer op mijn installatie aangesloten en op, ja, die installatie heb ik als geheel dan op de connect aangesloten. Dus ja, op die manier kies ik daarvoor. De Connect heeft trouwens qua uitgang naast de analoge ook een digitale COAX-uitgang. Dus dat, uh, ja, dat kan ook handig zijn voor mensen die dat uh, op hun installatie hebben. Maar ja, een installatie of een mengpaneel is dan de oplossing. Nee, precies. Dan is het uh, duidelijk. Ja, of twee connect-apparaten, maar dat maakt het meteen weer zo duur. We zou zouden er één bij je tv kunnen zetten, want die staan bij ons namelijk nogal ver uit elkaar. Dus ik dacht het op die manier op te lossen. Maar dat uh, wordt meteen weer een dure liefhebberij als je dat al zou doen. Want dan heb je twee uh, uh, connect-apparaten nodig om uh, zeg maar alles met alles uh, te kunnen verbinden. Maar uh, dat was mijn tweede vraag alweer... Um, Oh ja, want, want je koopt dus als je Sonos koopt, dan koop je in beginsel uh, natuurlijk die bridge. Dat is eigenlijk het basisstation en dan kun je daar componenten aan toevoegen. En je hebt ons nog niet verteld wat die bridge dan al zodanig uh, kost. Nee, de bridge is uh, 49 euro. En uh, die heb je inderdaad als basis nodig. Dus een bridge met een Play 3 is het minimale wat je, wat je hebt om er iets mee te kunnen, zeg maar. En... Uh, Soms uh, heeft Sonos aanbiedingen dat je een, bij de aanschaf van een Play 5 gratis een bridge krijgt ofzo. Dus dat uh, is misschien ook iets om in de gaten te houden. En ja, de website is trouwens sonos.nl voor, uh, ja, voor meer informatie. Zeg. Er wordt nog wel hier en daar wat flash gebruikt, maar op zich kun je er wel uitkomen. En de producten zijn ook via de website gewoon te koop, via de webshop van Sonos. En dat wordt ja, ook gewoon de volgende dag meteen geleverd. Maar ja, je kunt het ook in diverse winkels gewoon uh, aanschaffen. Dit lijkt tot nu toe een uh, heel duidelijk en compleet verhaal. Zijn er nog uh, vragen? Anders gaan we door met de rest van het verhaal. Of met een volgend verhaal eigenlijk meer. Oké, okay, dan wil ik uh, Raymond hartstikke bedanken voor dit uh, duidelijke verhaal. En uh, de helemaal uitgeklede app die... Uh, ...in alle hoeken bekeken is. Nogmaals, ik vind het prachtig. Ik ben uh, blij dat de iPhone bruikbaar is voor uh, dit soort mooie toepassingen. Ik denk dat we ze meer gaan zien. Je ziet ze ook wel bij verwarmingen en zo begint het langzamerhand een beetje te komen. Bij tv's begint het een beetje te komen. Dus uiteindelijk kon uh, de iPhone wel eens een uh, behoorlijk stuk afstandsbedieningsspeelgoed in je huis gaan worden... Raymond, hartstikke bedankt. En mocht je nog eens een keer een interessant verhaal hebben, dan houden we ons bijzonder aanbevolen. Uh, ik zou zeggen, blijf het er nog even bij, als je het leuk vindt. En zo niet, dan uh, kruipt lekker op de bank. Het is vrijdag, het is koud en verder. Ja, nogmaals sorry dat het uh, enigszins is uitgelopen, maar ja, kleine misinschatting, zullen we maar zeggen. En ja, wat je zei met uh, apparaten die inderdaad als afstandsbediening kunnen gebruiken, het zijn er ook al veel... Um, bedrijven zoals Rotel en Marans die ook al apps hebben om hun audioapparatuur, uh, uh, audio-multiprocessoren en zo, allemaal aan te kunnen sturen. Dus het, je ziet het inderdaad steeds meer. Ja, klopt. En ook voor lampen heb ik het wel eens gezien, geloof ik, dat je stopcontacten uh, of, of lichten kon dimmen via een iPhone. Ik vind het kortom prachtig. Omwille van de tijd gaan we verder met Tom. En dat gaat dan een verhaal worden over um, playlists in iTunes van losse nummers die, nou ja, wat ik al zei, het zal alweer weer taggen worden. Tom, brand los. Ja, ik brand los. Uh, Remel, uh, je hoeft je niet te verontschuldigen wat de tijd betreft, want dit vraaguur loopt altijd uit. Ik heb geloof ik nog maar één of twee keer meegemaakt dat we zo rond vier uur... Uh, uh, geen stof meer hadden, maar dat komt dus hoogst zelden voor. Ja, Astrid, dat was een vraag van jou. Um, even in het kort: jij had je hele bibliotheek volgestort met van alles en nog wat. En dan ging je shuffelen, en dan kreeg je dingen die je eigenlijk niet wilde horen. Nou, de oplossing daarvoor is. Uh, ...playlists of afspeellijsten. Uh, je moet je eigenlijk zo zien dat de hele iTunes bibliotheek is één grote vergaarbak waar alles in komt. Um, je kunt dan bijvoorbeeld, uh, wat ik gedaan heb, wel mijn hele uh, muziekbibliotheek zoals die op mijn computer staat. Die staat dan in een map muziek en dan heb ik een map populair. En daar staan een heleboel mappen onder. Ik kan in één keer die map toevoegen aan mijn iTunes. maar die structuur blijft niet behouden. Dus al die nummers, als ik nu ga kijken in mijn iTunes bibliotheek... ...dan zie ik dat daar 2682 nummers of zo in staan. Het is wel zo, ik ga even uit van iTunes 11... ...waar we het een aantal weken geleden het al over hebben gehad. Um, als ik kies voor de verschillende aankruisvakjes... ...bijvoorbeeld als ik kies voor nummers... ...dan zie ik ze alle 2682, kies ik voor genres... Dan krijg ik een lijstje met genres en als ik daar dan met mijn pijltoetsen doorheen loop en ik kies daar een van, dan zie ik dus de nummers in dat genre en noem zo maar op. Dus op die manier um, kun je wel een onderverdeling maken, maar of de shuffle daar rekening mee houdt, zou ik niet echt weten. Dus de oplossing eigenlijk hiervoor is gebruik maken van playlists en dan een playlist kiezen die je wil afspelen en hem daar dan in laten shuffelen. Nu zijn er verschillende manieren om een playlist te maken... en eh, omdat we al eh, ruimschoot over de tijd zijn... ga ik de kortste weg noemen. Um, ik heb 26, ik zei net al 2682 nummers in mijn bibliotheek staan. Stel nu dat ik een playlist wil maken van de Beatles. Dan kan ik me natuurlijk helemaal suf gaan zoeken... in die 2600 zoveel nummers... om alle nummers van de Beatles te kopiëren... en te knippen en te plakken... Uh, dat kost heel veel tijd. Ik zou ook bijvoorbeeld uh, uh, de iTunes kunnen zeggen van laat uh, het lijstje van artiesten zien. En daar dan de Beatles in uitkiezen. Uh, ik heb gemerkt dat dat kopiëren um, naar het klembord kopiëren. Dus selecteren, kopiëren en plakken niet altijd goed werkt. Dus de methode die ik nu hanteer is dat ik... Ik maak een nieuwe playlist, dat kun je met ctrl-n doen. Die geef ik de naam Beatles. Vervolgens verlaat ik iTunes. Ik laat iTunes wel draaien, maar ik ga gewoon naar mijn bureaublad en ik kies daar uh, computer. En ik ga naar um, de map muziek en ik kies daar de map Beatles. Die hele map selecteer ik en kopieer ik, dus met ctrl-a, ctrl-c. Vervolgens ga ik terug naar iTunes... Ik zorg dat uh, ik in het lijstje, het, uh, zeg maar het lijstje met, met bronnen op de playlist uh, Beatles sta en ik doe ctrl-v. Dan worden alle nummers die in die map Beatles stonden worden in de playlist Beatles geplaatst. Wat er niet gebeurt is dat er dubbele nummers in de iTunes bibliotheek komen. Wat er wel gebeurt is als mijn iTunes bibliotheek niet alle nummers van de Beatles bevatten. Deze wel in mijn bibliotheek wordt toegevoegd. Ik hoop dat dit een beetje duidelijk is. Uh, nog een voorbeeld. Uh, je wil een, een, een, een, een playlist klassieke muziek maken. Dan doe je weer ctrl-n op de goede plek. En uh, je tikt in klassiek. Dan krijg je de playlist klassiek. Vervolgens ga je... Um, in, ...in je computer naar de map waar al je klassieke muziek staat. Je doet Ctrl-A, Ctrl-C, je gaat terug naar iTunes... ...je zorgt dat de focus inderdaad op de naam van de playlist staat, klassiek... ...en je doet Ctrl-V. En keurig worden alle nummers in de playlist uh, klassiek gezet. En er ontstaan geen dubbelingen in je bibliotheek. Maar eventueel in de bibliotheek niet toegevoegde nummers of nummers die er nog niet in stonden, worden wel in je bibliotheek toegevoegd. Dat is in mijn gevoel de snelste manier om het te doen. Wil je een, een bijvoorbeeld ik, uh, dat heb ik uh, moeten doen. Een playlist te maken. Hè? Dus een uh, aantal nummers waarvan je zegt van nou die kan ik rustig als achtergrondmuziek gebruiken. Dan is het wel wat lastiger, want dan, moet je, uh, dan kun je het eigenlijk ook het beste toch op dezelfde manier doen. Uh, omdat dat uh, selecteren en kopiëren binnen iTunes uh, bij mij nog steeds echt een, een, een, nou ja, een vervelend uh, gedoe is. Dus ik doe het lekker op deze manier. En gelukkig komen er dus geen dubbelingen in je bibliotheek. Dat is eigenlijk in kort het verhaal. Uh, Astrid, even de Mike aan jou of ik uh, enigszins duidelijk ben geweest. Astrid, ik heb je even uh, de microfoon teruggenomen omdat ik hoor dat je iets zegt. Ik zie het ook, Astrid is talking en ik hoor een ruis. Maar helaas, je microfoon doet het niet. Uh, ja, ik wilde wel wat vragen Tom. Uh, um, uh, de slimme afspeellijsten, is dat niet een stuk handiger? Dat is een hele goeie, daar heb ik me nog nooit in verdiept. Dus als jij daar een mooie aanvulling op hebt, uh, doe maar, graag. Ja, de slimme uh, uh, afspeellijsten, ja, misschien moet ik dat de volgende keer dan maar een keertje doen. Maar daarin geef je gewoon aan uh, welke, wat voor lijst je wil. Uh, en doe je zeg maar een regel geven aan waaraan iets moet voldoen. En dan kun je zeggen, nou, ik wil uh, de artiest en daar wil ik uh, bijvoorbeeld alles van Madonna of wat dan ook. Of ik zeg, ik wil uh, de soort uh, muziek. Uh, ik wil alles wat, uh, nou, ik noem maar wat country is, dat wil ik... Uh, ...graag in één afspeellijst. Uh, maar als, uh, als daar interesse voor is... ...kan ik dat volgende week bijvoorbeeld uitleggen. Oké, okay, nou dat lijkt me prima. Uh, uh, het, het enige verschil is wel... ...dat uh, als je dus gebruik wil maken... ...van dat principe wat jij nu schetst... ...dan, en Dirk noemde het al... ...dan moeten dus al je mp3's echt goed getagd zijn. We hebben dat al eerder genoemd... ...taggen, labelen... ...betekent dat je bij de informatie die... Uh, uh, ...zeg maar die bij de mp3 hoort... ...of de informatie die bij de mp3 hoort die staat ook in het bestand, dat die goed moet zijn. En in die informatie kun je vrij veel dingen kwijt. En dat moet dan ook. Bijvoorbeeld de albumnaam, de artiestnaam, de tracknaam, dus de naam van het nummer, het genre en noem maar op. Als dat dus, Ik neem aan, als ik jouw verhaal goed begrijp, dat wil je gebruik maken van slimme afspeellijsten, dat die tagging in ieder geval helemaal in orde moet zijn. Want anders zal dat waarschijnlijk niet werken. Klopt dat? Ja, dat klopt. En uh, de meeste nummers uh, is dat wel in orde. Maar inderdaad, uh, om uh, goed uh, te checken is het natuurlijk handig om het wel te doen wat jij zegt. Hij werkt op die uh, kolommen of op die uh, tags. Nou, uh, ik zal kort vragen. Ik wilde zo graag weten hoe deel ik het vanuit... Want in mijn bibliotheek staat natuurlijk al alles door elkaar. Hoe deel ik dat nou in playlists, in genres in? Want uh, bijvoorbeeld dat ik alleen uh, die klassieke toestand uh, bijvoorbeeld alleen kan afspelen. Of alleen die lichte uh, dingen. Eh... Uh... Ja, dan begrijp ik je vraag niet helemaal. Want het, volgens mij heb ik dat net, uh, net uitgelegd, hoe, hoe je dat het beste kan doen. Uh, en, en en ja, anders dan als je wat je dan nog kan proberen is gewoon kiezen voor een uh, in, in iTunes voor het uh, aankruisvakje genre. En dan zou je dus inderdaad alleen uit het genrelijst bijvoorbeeld klassiek of licht kunnen kiezen. Of wat je ook maar wil. Dus uh, ja, ik, nogmaals, ik, ik begrijp ik begrijp je vraag dan niet helemaal. Want als ik het. Of ik heb het verkeerd gedaan. Of er is een, een, blijkbaar een communicatiestoornis nu. Nee hoor, jij hebt het helemaal niet verkeerd gedaan. Maar je bent er een beetje in je verhaal van uitgegaan dat um, alles op mijn computer staat. En dat ik het dan uh, naar, naar iTunes moet brengen. Maar alles staat al in iTunes nu. Dus en daarom wil ik er een beetje uh, een rommel, rommeltje weg. Althans, ordening. ja... Het moet ook allemaal, kijk, het, het, wat, ik, zal het, ik zal het nog een keer proberen kort uit te leggen dan, want um, dan is het toch een klein misverstand. Bij mij staat het ook allemaal in iTunes. Ik heb dus al mijn muziek, klassiek, populair, maakt niet uit, staat allemaal in mijn bibliotheek. Allemaal door elkaar, want zo werkt het nou eenmaal. Uh, die ordening, die, die kun je alleen maar aanbrengen door die speellijsten te maken. En dat kun je natuurlijk binnen iTunes doen, maar dat is niet de makkelijkste weg. Dus wat ik gedaan heb is... als ik bijvoorbeeld een, een playlist uh, klassieke muziek wil hebben... dan maak ik die aan door ctrl-n te gebruiken... of gewoon te tabben naar de knop nieuwe playlist... of nieuwe afspeellijst. Die afspeellijst geef ik een naam klassiek. Dan kan ik vervolgens in iTunes naar de hele bibliotheek gaan... en daar stuk voor stuk dingen selecteren, kopiëren en gaan plakken. Maar dat werkt gewoon niet goed. Dus de, de, zeg maar de, de omweg is dan om... naar de map klassiek te gaan... gewoon zoals die op jouw computer staat. Want die staat daar natuurlijk, want anders kan die ook nooit... in je iTunes bibliotheek staan. Dus je gaat dan naar de map klassiek. Je selecteert daar datgene wat je in de... playlist klassiek wil hebben. Vervolgens ga je terug naar iTunes. En doet dan, terwijl je... De playlijst klassiek heb geselecteerd in het uh, uh, bronnenlijstje. doe je Ctrl V. Dan komen al die nummers in die afspeellijst te staan. En dan heb je dus eigenlijk niets te maken met de hele bibliotheek van iTunes. Het enige wat er kan gebeuren is dat als die nummers nog niet in je bibliotheek stonden in iTunes, ze daar ook in komen. Want dat moet, want iTunes kan alleen maar vanuit de bibliotheek spreken, uh, spelen. Maar dat is eigenlijk de snelste methode om een ordening aan te brengen. Uh, is dit wat duidelijker? Ik vind het heel duidelijk, maar ik was alleen zo bang dat als ik het zo zou doen, dat ik dan allemaal dubbele zou krijgen. En dat schijnt dus niet zo te zijn. Nee, hij maakt geen dubbele. Ik heb het vanochtend nog even uitgeprobeerd. Het enige wat hij doet is als je op deze manier uh, nummers aan de speellijst toevoegt en ze stonden nog niet in je bibliotheek, dan komen ze wel in je bibliotheek te staan. Maar hij gaat zeker geen dubbele maken. Ik had dat dus vanochtend... Uh, ik, had, ik zei het al... 2682 nummers. Ik denk, nou, ik ga een afspeellijst Beatles maken. Dus ik deed Ctrl-N, uh, tik Beatles in... Ga vervolgens naar deze computer. Uh, pijl naar de map Beatles. Doe Ctrl-A, Ctrl-C... En vervolgens ga ik terug naar iTunes en ik doe Ctrl-V En dan tap ik en dan zie ik dat ik ruim 200 zoveel nummers heb toegevoegd aan de playlist Beatles. Maar de complete afspeellijst van mijn bibliotheek is hetzelfde gebleven. Dus hij is niet gaan dubbelen. Gelukkig niet. Ja, nu, excuses dat het net fout ging. Ik uh, begrijp het nu. Dus jij zet echt jouw fysieke nummers nogmaals in de afspeellijst. Dan verwacht ik eigenlijk ook dat ze dan dubbelen krijgt. Um, ik laat even de microfoon los, want ik weet niet of ik te verstaan ben. Je was te verstaan en er wordt niet gedubbeld. Moraal van jouw verhaal Tom lijkt mij heel simpel. De uh, standaard bibliotheek van uh, iTunes is eigenlijk een soort chaos. Uh, dus laat die chaos gewoon lekker die chaos zijn en neem die voor als, als uh, een soort feit aan. En maak voor je eigen gemak gewoon afspeellijsten op jouw manier. En dan kun je het gewoon heel geordend en gestructureerd afspelen. Ja, dat klopt wel Bruno. Oké, okay, dan ben ik weer uh, Robert. Uh, ja. Dat is ook de manier die ik doe. En als ik dan bijvoorbeeld, ik heb een afspeellijst visite. Als ik nou beneden gewoon muziek wil hebben. Dan uh, ik heb ik de thuisdeling in, in iTunes op mijn computer bovenaan staan. En uh, ik heb in iTunes aangegeven dat ik uh, niet mijn hele bibliotheek wil delen. Maar uh, uh, geselecteerde afspeellijsten. Dus dan selecteer ik de afspeellijst visite. En dan hang ik thuis beneden mijn iPhone aan mijn installatie. En dan kies ik daarin... Uh, uh, hoe heet dat? In het afspeelprogramma, uh, de, in, in de muziek zeg maar de, de afspeellijst en ik heb visite en ik heb hem op shuffle staan en ik heb er verder de hele middag of avond geen omkijken meer naar. Ik heb nog één vraag, mag dat nog? Ja. Ik heb uh, natuurlijk in, of natuurlijk, maar ik heb in My, uh, my Documents, My Music, iTunes. Uh, nou ja, noem maar op. Daar staat ook bij Music. Daar staat uh, een aantal dingen die ik heb gekocht. Hè, die zijn gesynchroniseerd. Kan ik die nou daar weghalen in een map klassiek gooien? En, uh, want het is meestal klassiek. Uh, en die dan ook op die manier naar de iTunes nieuwe afspeellijst maken? Ja, dat kan. Alleen moet je dan wel even oppassen. Want ik heb gemerkt. ...dat ik dat een keer gedaan heb... ...en toen kreeg ik hem twee keer op mijn iPhone staan. Dat waren wel nummers die ik op mijn iPhone had gekocht. En dat heeft dan te maken, denk ik, met het feit... ...dat, dat, dat hij die een speciale behandeling geeft. Hoe dat precies zit... Daar ben ik nog niet helemaal achter gekomen. Uh, het is wel handig om ze inderdaad dan in dezelfde map te bewaren, ben ik helemaal met je eens. Misschien moet je ze dan wel uit uh, die andere map, het is die map binnen uh, wat je net zei, met documenten, iTunes en zo, en ze daar dan verwijderen als je ze gekopieerd hebt naar je eigen map klassiek. Ja, ik heb ze op de, uh, op de iPhone gekocht, maar bij synchroniseren zijn ze natuurlijk op mijn computer terechtgekomen in die map daar, waar ik het net over had. En daar kun je ze rustig weghalen hoor. Ik doe dat ook, want ik wil dat niet. Ik heb mijn eigen systematiek in muziek, dus die dingen gaan er als eerste uit en dat is, dat is geen enkel probleem. Nou, dan ga ik ermee aan de gang. Heel erg bedankt allemaal. Je moet natuurlijk wel uh, zorgen dat hij ze kan blijven vinden. Hè, want anders dan krijg je de vermelding uh, onbekende locatie. En dan kan hij ze alsnog niet afspelen. Maar in principe uh, kun je ze verplaatsen naar de plek die je zelf het beste vindt. Hij kan dus gewoon op die, op die C of D schijf waar ze dan op staan een map klassiek aanmaken. En ze uit, die, uit de iTunes toestand uh, My Documents weghalen. En op, als iemand de computer maar kan vinden. Ja, correct. Oké, okay, Astrid. Nou, uh, mochten er nog vragen zijn of problemen... je weet Dirk en of mij te vinden, toch? Helemaal zeker weten. En uiteraard, vragen zijn inderdaad welkom. En gelukkig komen er weer wat meer ias vragen Dat is altijd leuk. Om ze uit te zoeken en om ze hier door te spreken. Oké, okay, Tom, had je nog wat aan dit onderwerp toe te voegen? Anders gaan we met het, zoals al aangekondigd, saaie onderwerp Gmail verder. Nee, uh, Dirk, dat was het. Ga je gang. Dan pak ik de mic en ga ik vertellen over Gmail. Kort gezegd, mail kan in twee manieren. Uh, Popmail en IMAP. Bij Popmail gaat mail fysiek naar apparaten toe. En wordt van een server afgekeeperd. En bij IMAP krijg je een verwijzing van mail, wel met een deel gedownload. En kun je dus mail synchroon houden op apparaten. Als je nu met Outlook begint op een normaal account. Bij een provider, roepen Access of iets dergelijks. Neem je normaal gesproken een pop-account en dat betekent op het moment dat je mail ophaalt, gaat de mail fysiek naar je PC of laptop toe en wordt de naam van de server afgekieperd. Dus de PC of laptop geeft een commando aan de server: ik heb de mail opgehaald, gooi het maar weg. Als je dan daarbij een iPhone ook nog gaat gebruiken en dezelfde accountgegevens gaat invullen, dus maak je ook een pop-account op je iPhone en. Um, een popaccount heb je al op je PC. De standaardinstelling van de iPhone is dat er geen mail wordt weggegooid. En de standaardinstelling van de PC is dat er wel mail wordt weggegooid. Dan krijg je dus de vervelende situatie dat als je mail met je PC eerst ophaalt en die dus het commando geeft gooit me van de server, daarna mail met je iPhone ophaalt, je de mail niet meer op je iPhone krijgt. Andersom wel, als je mail eerst op je iPhone ophaalt, die het niet van de server afkiepert, en vervolgens met je PC, dan haalt die de mail op en dan wordt het alsnog door de PC van de server afgegooid. Maar dan moet je dus er bewust van zijn dat je altijd eerst met je iPhone mail moet halen en vervolgens met je PC. Een ander bezwaar van die methode is dat je op twee plaatsen mail weg moet gooien. Omdat de mail dus fysiek op de iPhone en op de PC staat, moet je dus ook ...die fysieke mail van je iPhone afgooien... ...en ook van je PC. Uh, dat is dus gewoon dubbel werk. Daarnaast, als je... ...mail op de PC verzendt... ...en dan komt het dus in je verzonden items... ...staat hij niet in je verzonden items van je iPhone... ...en vice versa Dit is gewoon lastig. En uh, daarvoor hebben ze het IMAP-account ontwikkeld. Of nou, ze zijn niet ontwikkeld, dat is al heel erg oud... Als je met je pc uh, een gewoon account hebt bij een provider. Dan heb je dus een pop-account. En als je dus op een goede manier mail wil delen met uh, een iPhone, zal je daar een e-mail-account bij moeten maken. Heel veel gebruikers van uh, iPhone gebruiken een Jean. Dus dan kun je op je iPhone heb je een E-map account op gmail. Dat zijn automatisch uh, e mail accounts. Dus dan wordt de mail niet fysiek naar de iPhone gedownload. Dan kun je alsnog. En dat is dan de keuze die veel mensen maken. Omdat dat de meest standaard keuze is. Een pop account op dat gmail adres aanmaken op je pc. Maar uiteindelijk heb je dan hetzelfde gedoe. Dat je mail of dubbel krijgt of dubbel moet verwijderen. De volgens mij beste manier om dit te doen. ...is een IMAP-account aanmaken op je PC, En dat is wat ik kort in stappen wil uitleggen. Ze hebben bij Gmail wat veranderd. De standaardinstelling is nu IMAP geworden. Dus op Gmail hoef je verder niks te doen als het goed is. Um, wat je gaat doen is je gaat naar Outlook... Ja, hier heb ik een Outlook ding. Ik heb een headset. Hij wil niet op zijn speakers en uh, de voice chat op de, op de headphone. En mijn microfoon van de laptop is te slecht. Dus ik zal vertellen wat hij te melden heeft. Je doet dit onder extra. Dat kan met een los alt. En dan kom je bij bestand. Dan loop je naar rechts naar extra met pijl naar rechts. Of tools in de Engelse versie. Dan moet je bij de e-mail accounts zijn. De snelste manier om daar te komen is eerst een pijltje naar beneden. En vervolgens een aantal pijltjes omhoog. Tot je bij e-mail accounts bent. Dan geef je enter. Dan kun je uit een aantal keuzes kun je kiezen. Als je een pijl naar boven geeft, kom je bij add new e-mail account. Oftewel een nieuwe toevoegen. Bestaande e-mailaccounts veranderen staat daaronder. En dan komt nog wat directory of adresboekdingen. Waar we ons nu niet mee gaan bemoeien. We kiezen voor add a new e-mailaccount. Dan komt er een stukje waar uh, Supernova af en toe een beetje de mist in gaat. De bovenste is daar Microsoft Exchange Server. Die leest hij wel goed voor. Maar als je hem een pijl naar beneden geeft, dan gaat hij naar POP3. En nu springt mijn focus weg. Op het moment dat je naar POP3 gaat, wil Supernova vaak de omschrijving van die Exchange Server voor gaan lezen. Of de omschrijving van uh, het, het maken van een exchange server. Sorry. Die moet je dus niet hebben. Dus de bovenste is exchange. Daaronder heb je pop3. En daaronder heb je IMAP. En ook daar leest hij weer de omschrijving voor die met pop3 te maken heeft. Dat is een beetje verwarrend. Maar als je het weet, dan uh, is het geen probleem. Ik tap door naar volgende. En dan komt hij bij uh, het aanmaken van een nieuw e account Ik pak even mijn bestaande erbij, dat ik de goede gegevens heb. Dan komt hij eerst bij gebruikersinformatie. Dan vraagt hij euh, de naam. En dat is dus de... De naam van het account. Sorry, dat is, dat is de naam die je als e-mailnaam gebruikt. Met een tab krijg je een e-mailadres. In dit geval is dat derkextra.gmail.com Dan vraagt hij een inkomende mailserver imap. Dat is voor gmail is dat imap.gmail.com hij vraagt een uitgaande mailserver SMTP. Dat is smtp.simonmarietjetheodorpieter.gmail.com. Hij vraagt een gebruikersnaam. Dat is het uh, volledige e-mailadres. Hij vraagt een password. Nou, dat spreekt voor zich. Een herinnering aan het password. Die staat standaard aan. Dus die kun je aan laten staan. Dan vraagt hij of hij een secure logon moet doen. Dat moet je niet doen in dit geval. Dus dat vinkje je laat je uit. Dan kom je bij een uh, knop Meer opties. Die geef je een spatie of enter. Dan kom je in een ding wat een aantal tabbladen heeft en je komt in het linker tabblad binnen op het eerste veld. En daar vraagt hij de naam van de e-mailservice, dus hoe jij dat ding uh, op jouw PC genoemd wil hebben. Nou, hij het standaard heet imap.gmail.com. E ik vond het prachtig, dus dat heb ik zo gelaten. Dan komt er een veld organization. Nou, dat wordt niet veel gebruikt, neem ik aan. Er komt een reply e-mail veld. Live, hij zo naar een ander e-mailadres gaat dan dit. Nou, ik heb dat ook nog nooit gebruikt. Dan kom ik bij een oké okay knop. Ik tap daardoor een annuleren knop en bij algemeen tap. Daar ga ik een uh, pijl naar rechts naar uitgaande server. Hier moet je wel wat doen. Hier geef je een tap. Mijn uitgaande server die heeft... Waarom doet hij dat niet... Uh, ...authentification nodig. Die moet je aanzetten met een spatie als die niet aanstaat. Als je dan een tab geeft, dan komt die bij. Gebruik dezelfde instelling als voor de inkomende mailserver. Die moet je aan laten staan. Dat is een radio button die kun je met pijl op en neer bewegen tussen. Gebruik dezelfde als de inkomende of een aparte logon. Maar het idee is dus dat je uitgaande mailserver die moet een wachtwoord hebben omdat het anders een onveilig protocol is, SMTP. En dat die dus hetzelfde wachtwoord gebruikt als jouw inkomende mailserver, oftewel als je IMAP mailserver. Ik tap door naar oké. OK. Annuleren. Outgoing server ben ik dan weer uitgaande server. Ik ga weer bijna naar rechts, naar het volgende tabblad. De connectietap. Ja, dat is in feite een... Uh, Tapje wat denk ik heel erg weinig meer gebruikt wordt. Hier kun je instellen of je uh, via een modem inbelt of via een landverbinding. Ik weet nog dat we overgingen van modems naar landverbindingen. Dat was een fijne en vrolijke dag. Dus dit tapje heb je eigenlijk helemaal niks te maken. Ik ga nog een tap naar rechts. Naar Advanced. Dan ga ik met. Met een tap naar binnen. Dan kom ik op een um, Een poortnummer die bij sommige Outlooks wel goed staat, bij anderen niet. Voor Gmail moet het 993 zijn. Dan komt hij over uh, deze met een tab. Deze server heeft een SSL connectie nodig. Die moet je aanvinken als die niet aanstaat. De uitgaande SMTP server staat standaard op poort 25. Daar moet je 465 invullen. Dan krijg je weer een vraag over de SSL connectie naar de server. Die moet je aanvinken als die niet aanstaat. Dan heb je een terug naar fabrieksinstelling of use defaults. De server timeout staat op 8%. Normaal moet dat voldoende zijn. Uh, mocht je regelmatig de fout krijgen dat je IMAP server niet bereikbaar is, zou je deze hoger kunnen zetten met een pijl naar rechts naar uh, 16% of 20%. Dus dan heb je een wat langere tijd voordat hij zegt van nou joh, hier komt gewoon geen mail vandaan. Een root folder path, oftewel een startpad voor je, SMTP server, voor je, sorry, voor je IMAP server. Dat wordt wel gebruikt voor bedrijfsinstellingen, voor uh, particuliere gmail accounts wordt dat niet gebruikt. Dus die kan gewoon leeg zijn. Nou, dat is in feite alles. Ehm... Um, dan ben ik te ver getapt. Dan kom je bij een ok knop. Die geeft je een spatie. Dan kom je in een, uh, een vorige, volgende of annuleren uh, verhaal. Als je daar doortapt dan krijg je weer die, de uh, in te vullen dingen die we hebben ingevuld voordat we naar de meer opties gingen. Dus hier kun je gewoon voor volgende kiezen. Dan komt er uh, dat Outlook je e-mailadres in een bepaalde volgorde wil uh, bevragen als het ware. Dus dat hij eerst de ene doet en dan de ander. Omdat je nu meerdere e-mailadressen hebt kun je een van je e-mailadressen aanwijzen als standaard. Dus die kun je hier met pijl op en neer kun je die kiezen welke... ...je dat wil gaan doen. Dus waar jij wil dat standaard jouw e-mail vandaan komt. Ik zit nu even te kijken hoe je dat ding van... Oh, ik gaf hier een escape en dat was schijnbaar een beetje te ver. Oké, okay, als je met pijlen op wanneer een van die dingen aanwijst, kun je doortappen en dan kom je een uh, maak default server tegen. En als je daar een spatie op geeft, dan krijgt die het vinkje default achter zich te staan. En deze is er niet als je op de default server zelf staat. Dus dan zit je niet in het rijtje. Je hebt ook nog een move down en move up button, waarbij je dus de volgorde van de servers kunt uh, beïnvloeden, maar dat is... Eigenlijk ook nauwelijks van belang. Dan kun je doortappen langs alle dingen over datafiles voor Outlook. En kun je de voltooien knop klikken. En dan heb je een gmail account aangemaakt. Met IMAP. Er zijn nog twee dingen waar je op kunt letten. Je kunt gewoon met ctrl-I naar je map van mappen gaan, naar je lijst van mappen, sorry. En daar heb je een personal folders of persoonlijke mappen. Daar staan dus je, tussen haakjes oude mails allemaal in. Dus met een inbox en verzonden items, etcetera. En daaronder zul je dus nu vinden een even kijken daar heb je een imap.gmail.com gesloten die je met pijl rechts open kunt doen. En als je daar naar beneden loopt, krijg je daar een Gmail map. Die, kun je, die is ook gesloten, die moet je met pijl rechts open doen. Dat komt omdat je meerdere Gmail accounts op hetzelfde ding kunt doen, op hetzelfde e-map server. Dan krijg je bijvoorbeeld een all mail map. Drafts, important, verzonden items, etc. Je hebt hier niet standaard alle mappen die je Misschien op je iPhone hebt. Uh, als je daar mappen aan toe wil voegen of uh, wil weghalen. Bijvoorbeeld welke je hier niet hebt. Even kijken. Oh, de trash map zit nu wel bij me. Die zal ik er zelf een keer bij gezet hebben. Ehm... Uh, Standaard bij een Gmail-account worden ook uh, mappen voor recepten aangemaakt. En voor werk en voor privé en voor weet ik veel wat allemaal. Nou, als je daar nu meer mappen bij wil halen, dan kan dat. Maar dat kan niet in deze Ctrl-I-lijst. Uh, dat is wel een beetje jammer. Dat kan alleen maar als je via beeld je mappenlijst aanzet, dus niet je mappenbalk, maar je mappenlijst. Uh, dat doe je door een los Al te geven. Dan naar rechts naar beeld. Daar loop je naar beneden. Uh, een navigatiebalk heet die hier bij mijn Outlook, maar daar heb ik ook wel eens andere, andere dingen voor gezien, andere namen. En het kan ook zijn dat je nog een, uh, een extra indelingenmenu-item hebt en dat je daar de mappenlijst aan kunt zetten. Dus ik zet hem nu even aan. Dat kan ook met Altf1 eventueel, zie ik daar staan. Als ik daar dan een tab geef in mijn berichtenlijst, dan kom ik in de mappenlijst. Die heeft dus dezelfde mappen die ik met ctrl-i zie. Alleen met ctrl-i kan ik er uh, schakelen en hier kan ik er meer mee doen. Als ik nu daar met pijl naar beneden of naar boven, dat hangt een beetje vanaf waar je daar binnenkomt, naar imap.gmail.com ga en die open doe. Um, en je gaat op de imap.gmail.com staan. Het kan ook op andere plaatsen, maar dit wordt door men als de veiligste aangenomen. ...kun je rechts klikken met de muis... ...of uh, met de content of applicatietoets? Dat is de toets die links van je rechter control zit. Dan krijg je zo'n zo zo uh, applicatie menu. Als je daar met de pijl naar beneden gaat... ...heb je een behoorlijk aantal dingen over nieuwe folders, etc. En een van de dingen is de IMAP folders. Als je die enter geeft... kom je in een uh, invulveld waar je kunt aangeven welke mappen je wil gaan uh, zien. Dus daar kun je bijvoorbeeld zeggen van nou, ik, wil, ik wil alleen maar verzonden items zien. En dan tik je hier verz en dan zeg je van ga maar zoeken, oftewel query. En dan komt uh, de verzonden items. Ik vul hier niks in. Ik tap door naar de query knop. Dan springt hij weer terug naar het invulveld. Ik geef daar een tap. En dan kom je in een mailbox-listview. Waar je met pijl op en neer... ...naar boven en naar beneden kunt lopen. En daar heb ik ook nog een losse inbox... ...en een gmail slash mail... ...en een, een receipts, et En een travel. En een work. Nou, als je zo'n bepaalde map erbij wil trekken... ...tap je door... En dan heb je een uh, subscribe of een unsubscribe button. Een unsubscribe button, sorry. En ik dacht ook dat die in de Nederlandse versie zo heette. Waar je dus deze map kunt aansluiten of kunt afsluiten. Als je zo'n map aansluit, komt die in het lijstje te staan onder imap.gmail.com wat je met pijl rechts open kunt doen en waar je dan met pijl op en neer doorheen kunt wandelen. Als je extra map op je iPhone nodig hebt, als een bewaarmap of een uh, belangrijk map of iets dergelijks, kun je hier dus als je even op OKé okay geklikt hebt om die mappenconfiguratie af te sluiten. Kun, dus als je op dat imap.gmail.com staat, kun je weer rechtsklikken of met applicatietoets en eventueel naar uh, nieuw. Een nieuw folder of nieuwe map gaan. En dan kun je dus hier een nieuwe map aanmaken. Die mappen worden aangemaakt onder het niveau waar je op staat. Dus als jij op imap.gmail.com staat. Uh, worden ze daar onder dat niveau aangemaakt. Sta je op de map work. Dan wordt het een submap van work. En deze map ga je dan ook terugzien op je iPhone. En kun je dus daar eventueel op je iPhone of op je pc mail heen verschuiven. Of wat je er maar mee wil doen weggooien, kopiëren, knippen, plakken, etc. En op deze manier heb je dus synchrone mappen op je iPhone en op je pc. Dan heb je een hoop minder werk. Het is even wat gedoe misschien om het aan de praat te krijgen. Maar daar heb je zeker een hoop lol van. Het enige nadeel is, je hebt niet meer die hele grote items die er al van 23 jaar in staan. en ik denk sowieso als je serieus mail wil kunnen lezen op een iPhone, dat je moet zorgen dat je inbox overzichtelijk blijft. Dus zo snel mogelijk of dingen weggooien, kopiëren of bewaren in andere mappen. Ik hoop dat de vraag van Ruud hiermee beantwoord is. Zo niet, dan hoor ik wel zijn vragen, dan wel andere vragen. Nee hoor, het is uh, helemaal duidelijk. Sterker nog, uh, ik heb, uh, je deed het op een dermate tempo dat ik het hier gewoon kon meedoen. En uh, ik, uh, ik heb het hier allemaal al staan. Dus hartelijk dank. Ik had nog uh, twee, twee dingen, Dirk, erbij. <lacht> bij Ruud is het blijkbaar gelukt. Uh, ik heb zelf gemerkt dat wanneer je in dat uh, meer uh, opties zit bij het maken van het account en in dat tabblad geavanceerd... Uh, dat wanneer je daar nog wel eens wat aan het veranderen gaat... Uh, dat het poortnummer weer verspringt of terugspringt naar bijvoorbeeld 25 of roep maar wat. Dus het kan handig zijn om daar een keer extra doorheen te tabben ter controle... om te kijken of uh, al die poortnummers, uh, wat jij al noemde 993 en 465, of die nog steeds kloppen. Uh, verder heb ik zelf met... Uh, uh, dat is gelukkig, dacht ik niet met Gmail het geval... Uh, maar met andere IMAP-accounts nog wel eens het probleem met het verwijderen van berichten. Uh, wat er dan gebeurt is dat er een streep erheen komt, maar dat de, de, de, zeg maar, uh, het bericht wel in de lijst blijft staan. Um, ik heb zelf op dit moment geen gmail-account. Uh, op deze machine is de Ik gebruik trouwens Outlook 2007. Die heeft daar wat meer mogelijkheden voor om daarmee uh, om te gaan. Maar misschien, jij Dirk, hebt nog 2003? Heb jij daar uh, problemen mee gehad? Of als jij inderdaad op delete drukt, is die dan ook echt weg? Nee, als je op delete drukt, komt er alleen maar een streep door te staan. En in je bewerken menu heb je een uh, verwijderingen doorvoeren item. En die gooit ze echt weg. Dan vraagt hij nog even of ze echt weg mogen. Dan zeg je ja. En in de Engelse versie is dat purged deleted messages. En ik meende dat ik ooit ergens een instelling heb zien staan dat uh, die purge meteen gedaan moest worden nadat je ze uh, doorgestreept had. Maar dat zal wel een andere versie van Outlook geweest zijn. Of God, er zijn er inmiddels zo ontzettend veel dat ik echt niet meer weet welke instellingen waarbij horen. Dus het kan ook in Outlook 2003 via die purge optie optie. Ja, en ik denk zelfs dat het ook nog uh, van de provider afhangt, want we hebben het nu over Gmail. Die is al aardig uh, op uh, IMAP ingesteld. Maar er zijn uh, bijvoorbeeld uh, Inge uh, IMAP met de uh, met haar werk. En uh, daar krijgt ze absoluut die dingen niet weg. Dat moet ze echt op de werkplek. Uh, moeten ze, ze verwijderen, want hier lukt dat niet. Nee, nee het, het, het, ik weet niet of. Uh, Inge, die zal waarschijnlijk dan ook met Office 2003 werken. Office 2007, uh, Dirk. Inderdaad, je wordt helemaal gek van al die verschillende nummers. Office 2007 kan dat wel. Daar kun je dat inderdaad aanzetten. Uh, en dat heb ik hier ook gedaan, uh, want anders dan, ja, dat, dan blijf je die dingen zien en je ziet niet dat ze doorgestreept zijn. Dus uh, Rutje zou ook nog eens, als je die hebt uh, bij Inge, als ze dat zou willen hier thuis, uh, uh, Outlook 2007 kunnen installeren. Dat uh, zou ik inderdaad kunnen doen, ja. Volgens mij heeft ze zelfs uh, nog Outlook Express op die machine staan, als ik me niet vergis. Nee, ik zal er eens naar kijken. Ja, Outlook Express kan dit inderdaad niet, maar Outlook 2003 kan het dus wel. Onder het bewerken menu kun je dus die perksactie doen en dan worden dus al die door, doorgestreepte berichten weggekeild. Oké, okay, nou dat is in ieder geval goed om te weten. Oké, okay, um, ja, we komen eigenlijk met een uh, punt van orde, zoals dat altijd heet. Het is namelijk vijf uur. Dus uh, we hebben nog wat dingen op het programma staan, maar ik vroeg me af of dat niet toch naar uh, een andere keer zou moeten worden doorgeschoven. Um, Dirk, wat is jouw mening daarover? Ik heb Leo hier nog één vraagje over die mail als het mag. Het uh, ging er even over of je, uh, als ik namelijk uh, de IMAP, ik heb het ook geïnstalleerd. Maar als het dan Outlook mail op gaat halen, dan heb ik heel lang een balkje staan van zoveel procent binnen gehad, zoveel procent binnen gehaald. Ik heb ook Excess for All. haal ik mail uh, via binnen, maar dan via POP3. Mijn vraag is eigenlijk, kun je niet ook uh, per... Account zeggen wanneer je het op moet halen, want bij die gmail wil ik eigenlijk alleen maar doen op zoek. Ja, dan um, even kijken, Leo. Je hebt het over uh, Outlook, hè? Als ik het niet over je iPhone, maar over Outlook. Oké, okay, het gaat even niet, maar Leo, je hebt me denk ik. Ik, ik ga even uit van Outlook. Um, als je de, de sneltoets gebruikt om je accounts binnen te halen, dan haalt hij ze inderdaad allemaal binnen. Uh, anders moet je uh, via het menu, ik weet even niet zo goed waar dat nu zit. Ik dacht menu extra en dan uh, heb je een van de eerste menu is het, uh, uh, het ophalen of het verzenden en ophalen van de mail. En dat is een submenu en daarbinnen kun je peilen naar het account waarvan je de mail wil ophalen. Dat is dan volgens mij de enige oplossing die er te bieden is. Dan moet je hem nog wel even uitleggen dat hij dan uh, de optie dat Outlook mail haalt uh, automatisch mail haalt bij, nou automatisch mail haalt bij het starten. Dat hij die uitzet. Want anders dan duurt dat starten nog erg lang. En je kunt bij e instellen, bij e-mailaccounts uh, bij die opties ook instellen ergens, dat uh, een bepaald account wel of niet binnen het algemene ophalen uh, gehouden wordt. Maar ik denk dat dat hier wat te ver voert, als je dat een keer wil, uh, Leo was het geloof ik, dan moet je mij maar even bellen, dan uh, kunnen we er samen wel even een keer naar kijken. Om even antwoord te geven op het verhaal van Tom, er zijn dingen meer die we beloofd hadden te doen in dit vragenuur die we de vorige keer hadden doorgeschoven. Uh, de app die jij hebt, die kwam gisteren op, dus die kunnen we nog even doen. Ik stel voor dat we nog even kort naar die flash drive kijken, want daar hebben we wel wat over geschreven. En nog even een nummertje 7 doen van wat er ter tafel komt. Kun je daarmee leven? Ja, natuurlijk. Dan houden jullie de dieren EHBO houden jullie, uh, te goed tot over 14 dagen. Want ik had Dirk al gemeld, volgende week kan ik er helaas niet bij zijn. Ik uh, wou nog zeggen, uh, dank Dirk. Ik uh, kom er nog wel even op terug. Ik ga rustig naar die mail kijken. Dankjewel. Oké, okay, dat kan ik me voorstellen dat je daar benieuwd naar was. Ik ga er niet heel erg uitgebreid op in. Als er heel veel vragen of belangstelling is, dan doen we hem volgende keer nog eens een keer dunnetjes over. Het idee van de flashdrive is dat je hebt een USB-stick. Die heeft degene die ik heb, heeft twee kapjes. Het ene kapje is een gewone USB-plug uh, die in de pc kan. En het andere kapje, ja je raadt het wel, dat is een plug die onderin je iPhone kan. Hij is iets breder dan een, uh, een USB-stick, maar hij is uh, 2,5 centimeter met de kapjes erop, 5 bij 1. Dus het is een forse USB-stick. Uh, ik geef het nadeel maar eens even noemen, dat ze duur zijn. 16 gig kost 91 euro en wat de rest kost, dat weet ik niet meer. Maar ik vond het zo'n waanzinnig speeltje. En uh, ik geloof dat de ene Astrid het ook een waanzinnig speeltje vond. Ehm... Um, dus uh, die zijn gekocht. Um, de PC-kant ervan is verder helemaal niks spannends. Dus daar kun je hem gewoon, als je hem erin stopt, dan zien alle versies van Windows, ze hem gewoon als een, uh, een, een USB-stick. Daar kun je dus gewoon knippen, plakken, mappen maken, et cetera, wat je maar wil. En als je hem in je iPhone stopt, wat ik nu even ga doen. Hij vloept er onderin. Uiteraard past hij maar op één manier. Er is een, uh, een appje bij. Die heet e En die staat als het goed is in mijn appkiezer. E-flash drive heet hij zelfs. Ik doe hem dubbeltikken. Ik heb een startkoptekst. Het uh, idee van de e drive app is dat je hebt een fysiek stickgedeelte, een iPhone gedeelte en een cloud gedeelte. Als ik hier naar rechts veeg, dan komen er eerst een aantal backups. Daar kun je contacten backup maken. Dan krijg ik een opslag. iPhone, iPhone dat is dus het iPhone-deel van de bestandstructuur. E dat spreekt voor zich. Dat is de e drive deel. Cloud, en het cloud. Dropbox. Ik heb alleen maar Dropbox als cloud. Settings. Nope. Kan die vast nog wel wat meer uh, clouds aan. Ik doe de settings even dubbeltikken. Settings. Instellingen. Nope. Dat die nu weer instellingen gereed heet dat is echt prachtig. Instellingen. De, e in. De, ah, e de, Je hebt er een e, -dri e drive FAQ. En een report bug. En of die verborgen bestanden wel of niet weer moet geven. En een aantal cloud dingen. Uh, waar je of als je, niet, als, je, ja, als je niet gekoppeld bent kun je daar accountgegevens invullen. En als je wel gekoppeld bent kun je ontkoppelen. Instellingen. 63 instellingen. Instellingen. Knop. Ik ga terug naar de gereed knop. Als ik nu bijvoorbeeld naar de e drive ga. E drive, sted, is dit een gewone bestandstructuur waar dus de mappen in staan die ik kan uh, maken met mijn pc? En kan ik dus ook nog nieuwe mappen maken. Nou als ik bijvoorbeeld dat KNGF geleidehonden verhaal. Uh, dubbeltik. Geleidehonden. Ja. Wordt die keurig geopend van de stick. en kan ik hem dus lezen. Geleide. Geleide. En zo verder. Ik heb een... Taakknop. Als zo'n ding open is. En dan krijg ik dus het gewone open met verhaal. Uh, dus alle opties die zo'n bestand aan zouden kunnen, kan ik hier kiezen. En dan wordt dus het gewone iPhone circuit ingeroet, als het ware leer ik even. En ik zeg dat ik even hiermee gereed ben. En je hebt per map of per eventueel verzameling van mappen, heb je altijd een wijzig knop. Die kun je dubbeltikken. En als je de wijzig knop dubbeltikt... Zo, een heel verhaal. Je hebt dus dan per document een uh, meer opties knop. Als je die dubbeltikt. Attentie, kun je kiezen door documenten verwijderen. Knop. Kopieren, knop. Afberken, knop. Ja. Nou, stel ik wil het Verplaatsen. verplaatsen. Verplaatsen naar, context. verplaatsen naar, ik veeg naar rechts. Opslag, context, iPhone. Annuleer, knop. In dit geval kan ik het alleen maar naar de iPhone verplaatsen. Ik kan het niet de cloud inzetten, helaas. Maar als ik hier voor iPhone kies. iPhone, document, 11 januari 2013, 14, 38, 59, Zon Lodz, 11 januari. 2000, nou, document, stel ik wil hem in document hebben, dus dan kom ik in de mappenstructuur van het iPhone deel van dit ding. Boven, document, 11, ja. document, iPhone, terug, knop. Als ik hier naar rechts ga vegen. Kan, kan ik een nieuwe map aanmaken of een annuleer, hier verplaatsen annuleer. of een annuleren of afbreken. Ik tik op hier verplaatsen. Attentie. Actie, kan regeer, geleide, onder, Bestand bestaat al. Wil je het bestand overschrijven? Ja, laat ik dat maar doen. Wil je het bestand overschrijven? Overschrijven. Knop. Dus dubbeltje ik op overschrijven. Fles drijf. Alle. Luisteren. Wees laten dit een groot in de kwa. Zip. Met ieder de Knop. En je hebt ook heel vaak bij een map heb je de knop alle. En dat is dat de betreffende taak uh, betrekking heeft op alle bestanden, mappen, sorry, alle bestanden en submappen binnen deze map, dat je daar dus in één keer dezelfde bewerking op kunt loslaten. Je kunt hier dus bestanden mee kopiëren van uh, een pc naar meerdere iphones, als je dat wil. Je kunt gewoon hem hier uittrekken en in de volgende iphone stoppen en dan hetzelfde verhaal uithalen, uithalen ja hetzelfde verhaal doen. En het voordeel ervan is dat je uh, dan niet Twee iPhones op een vreemde iTunes moet aansluiten. Als ik dus vanaf mijn pc uh, 30 bestanden wil overzetten naar de iPhone van Tom en uh, de iPod van Astrid. Dan is dit veel makkelijker dan of die 30 bestanden mailen. Ofwel uh, 30 bestanden uh, via heel ingewikkelde trucs met iTunes of iPhone. Phone Explorer programma's of andere dingen die uh, eromheen gaan, uh, dit probleem op te lossen. En ik denk dat ik in uh, uh, vergaderingen overleggen en zo hiervan uh, grondig gebruik van maken. Want je ziet het uh, iPhone en iPad gehalte ook bij Bartiméus stijgen. Dit was in het kort wat ik erover te vertellen en ben van plan om veel te gaan gebruiken. Het nadeel van deze is dat hij niet zo snel is dat je er audio of video van kunt afspelen. Maar er is ook een HD-versie, heb ik van alles begrepen, waar dat wel van kan. Ik geef de mic vrij voor vragen. Ja, nou ja, dat laatste is natuurlijk jammer, maar dat is een kwestie van tijd en geld. Uh, Eén vraag, dat iPhone gedeelte. Uh, ik ga ervan uit dat dat een speciaal afgeschermde box binnen de iPhone is. Je kunt niet overal komen, denk ik. Nee, je kunt niet overal komen. Er zijn een aantal dingen waar je wel kunt komen. Uh, dat is je fotoding, dat is eigenlijk het enige. Je kunt bij je, bij, bij je fotorol, daar mag je van Apple extern dingen op zetten. En verder eigenlijk nergens. Um, als, er nu software, als de software zich registreert, bijvoorbeeld zoals um, pages kun je Docs mee openmaken of, doc, of Docx mee openmaken. En uh, PhoneDrive kun je ze mee openmaken. Dus als software zich registreert om een bepaald documentstype aan te kunnen, dan kun je het wel via de takenknop die software uh, mappen. Zeg maar, of de, de mappen van dat betreffende pakket uh, inloodsen. Maar omdat uh, iPhone-programma's in een soort... Ja, ze noemen dat een sandbox mode. Dus jij kunt nooit iets kwaads doen bij een ander programma. Je kunt hem ook niet... ander kan wel wat van jou aanpakken als jij dat lief vraagt. Dus dat is een kwestie van... Oké, okay, hoe zijn er programma's ontworpen die bepaalde uh, documenten kunnen aanpakken? Maar je kunt niet zeggen... Ik wil hiermee iets in... Um, Waar zou je dat neer willen kunnen zetten? Ik wil een mp3 wil ik plaatsen in, de, in een bepaalde afspeelmap. Dat gaat niet en dat zal eigenlijk denk ik ook nooit gaan kunnen. Hij kan wel zijn eigen mp3's afspelen als ze niet te groot zijn. En de hd versie kan dat zeker. Maar uh, je kunt dus niet zomaar allerlei mappen in. Ik hoorde Dirk uh, ook dat je een paar zip bestanden uh, op die flash drive had staan... Uh, is het wel mogelijk om op deze manier uh, uh, een programma als Voice of Daisy te voeden met uh, uh, boeken in ZIP-formaat? Helaas niet. En de reden daarvoor is dat uh, Voice of Daisy zich niet registreert als zijnde uh, de mogelijkheid hebbend om ZIP-bestanden aan te pakken. Dus Voice of Daisy wil, uh, zal, de, zal daar iets moeten veranderen. Dat op het moment dat je bij de, op een wijzigknop tikt in de map, dan een... ...meer opties van de zip dubbeltikt en dat hij dan zegt uh, kopiëren naar en dat dus naast Dropbox, Pages, etc. ook Voice of Daisy daar staat, dan zou dat eventueel wel kunnen. Ja, uh, ik neem aan dat Tom uh, dat het antwoord van het werk voldoende was. Ik heb ook nog wel een hele interessante vraag, want ik zie ook wel uh, mogelijkheden in zakelijke uh, toepassingsgebruik op, uh, op, uh, op van dit soort uh, flash dingen. Want een van de dingen die ik op mijn werk met collega's vooral ervaar is dat zo gauw ze met een iPad moeten werken dan moeten ze in feite alles wat ze op die iPad beschikbaar willen hebben aan zichzelf mailen om het daar op een of andere manier beschikbaar te krijgen. Ja, er is wel een andere manier maar die is volgens mij nog lang niet echt goed ingeburgerd. Dat gaat via een Quick R van Lotus Notes. Dat schijnt wel benaderbaar te zijn vanaf de iPad. Maar nou, wat ik me zou kunnen voorstellen is dat je dus gewoon een mapje op je Windows computer eh, van het netwerk kopieert naar zo'n flashdrive. Die je dan vervolgens op je iPad kunt benaderen. Maar dan komt de vraag even om de hoek kijken. Ondersteunt dit soort flashdrives ook encryptie? Dus dat je hem alleen eh, met die iPhone of iPad eh, met gebruikmaking van een bepaalde wachtwoord of versleuteling eh, ook kunt, eh, kunt openen. Deze die ik heb doe dat zeker niet, maar ik weet niet of ze er zijn. Uh, juist het doel van deze is dat je redelijk snel door even zo'n flashdisk, flashdisk door te geven... ...op een aantal iPods of iPhones die bestanden kunt zetten. Dus deze heeft dat niet, maar mogelijk zijn ze er wel. Oké, okay, dat is, uh, ja, is een duidelijk antwoord, want uh, uiteraard zou het uh, ja, in werksituaties wel gewenst zijn... ...dat als je zo'n ding in de trein laat liggen of uit je jaszak verliest of hoe dan ook... ...dat niemand anders daar uh, natuurlijk iets mee kan. En, uh, dat is natuurlijk wel een voorwaarde. Ja, dat heeft bij USB-sticks ook een poosje geduurd voordat het kwam. Dus ik neem aan dat dat hier ook wel gaat, gaat gebeuren. Ja, um, nou ja, jullie weten het al. Ik heb een HD gekocht. En um, nou ja, dat is uh, voor grote MP3's uh, fantastisch. Want... Uh, kleinere mp3's, die uh, speelt hij wel af, maar gro wat grotere, dat, dat gaat als niet lukken. En uh, ik uh, stel me er dus van voor dat ik alle iPods van uh, het vragenuur op zo'n stick zet en die altijd bij me kan hebben. Dat lijkt me heerlijk. Uh, verder heb ik het, uh, wil ik het uh, proberen, uh, vol, over, niet volgende week, want dan ben ik er waarschijnlijk niet, maar over twee weken te bespreken als Dirk me even wil helpen bij uh, wat ik precies dan moet, uh, moet bekijken. Want uh, je, ik weet alleen, ik weet niet of dat op die uh, gewone IDIS. Uh, uh, ook zit. Maar je kunt bij die uh, HD, uh, HD ding kan je, kan je hem lokken. En ik weet niet of je hem daarna op een andere uh, pc kan unlocken. Dat, uh, of uh, iPad, sorry. Dat weet ik niet. Dus dat zou natuurlijk mooi zijn als dat zou, zou kunnen. Want dan is het probleem van Bruno opgelost. Nou, ja, daar kunnen we zeker even naar kijken. Dat is een uh, zeer spannende optie. En ja, je hebt altijd baas boven baas. Ik weet hoe het werkt als dit. Maar het is gewoon echt verschrikkelijk mooi spul. En dit is natuurlijk pas het, het, het, het begin, je gaat hier ook, ook mini harddiskjes van krijgen en weet ik wel wat allemaal. Dus het USB verhaal uh, of het opslagverhaal voor Apple, dat is mogelijk hiermee beginnend aan het voorbijgaan. gaan. De andere vragen? Nou ik heb nog even gekeken naar prijzen uiteraard. Um, die iDesk 16 uh, nee 8 die kost iets van 76 euro de, uh, die HD die zag ik bij Conrad ook voor 91 inmiddels staan um, dan heb je er nog eentje van 32 die kost ook 149, 149 dacht ik en die grootste 64 die kost 249 en daar zit wonder boven wonder ook al een lightning connector bij dus die is kennelijk ook al vooruitlopend voor de I uh, iPhone 5 te gebruiken het leven is mooi, maar wel wat prijzig zo af en toe. Ja, dat is zo natuurlijk. Het klopt. En, uh, maar we hebben geen auto, joh. Reken dat mee. Dat is waar. Oké, okay, dan wil ik door naar het laatste stukje. Kort, als iemand nog wat uh, spannends gevonden heeft, bedacht heeft, gehoord heeft, et cetera. Uh, over iPhone gebruik. En er riep iemand iets over een braille ding. Ik denk inderdaad dat we dat even door moeten schuiven naar volgende week... Uh, mail mij dat even, dan zet ik hem voor volgende week op de lijst, anders dan vergeet ik dat. En mijn e-mailadres is dvdvelde.bartimeus.nl. dvdvelde, zonder N, apenstaartje Bartimeus, B-A-R-T-I-M-E-U-S, nl. Oké, okay, zijn er nog mensen die wat spannends hebben gevonden, buiten alle opwinding die we in dit vragenuur, wat mij betreft, hebben gehad? Uh, nee, dat was uh, uh, Ruud, uh, Ruud van Zomeren dus. Oeh, dan wordt hij vreselijk geblast beneden. Dat was Ruud dus uh, met uh, uh, de, uh, de braille, uh, braille typen. Uh, nee, ik had niks bijzonders. Ik wilde alleen inderdaad ook nog even opmerking uh, maken dat het een dure middag is. Ik bedoel, we moeten al aan de Sonos en dan ook nog de, uh, de, die iFlash disk. Het zijn allemaal van die vreselijk leuke dingen. Nou ja, goed. Uh, januari is... Uh over het algemene maand waarin veel uh, uh, aanbiedingen zijn. Dus wie weet. Ik heb even een heel korte uh, vraag. En dat gaat over Blind Square. Er was sprake van op Wilvo uh, Radio. En ik vroeg me af. Um, dat ding is niet zo goedkoop. Maar ik, ik denk dat die wel vrij goed werkt. Zo, wat ik er zo van gehoord heb. Maar moet je nou ook nog Foursquare. Want dat kost, kost niks. Maar is het nodig dat je dat erbij uh, installeert. Want dat weet ik gewoon niet precies. Nee dat is niet nodig. Um, ik moet je zeggen dat. Um, ik ben er zelf uh, ook, ook door, uh, door Debbie en uh, Elwin wat meer ingetoken. En ik ben niet echt uh, aan alle kanten heel erg enthousiast erover. Uh, misschien is het goed om daar uh, uh, niet volgende week, tenminste. Tenminste, dan ben ik er sowieso niet, dus kan ik het niet doen. Maar in de nabije toekomst is wat meer aandacht aan te besteden. Er zitten wel leuke dingen in, maar ik mis toch ook een aantal dingen. Dus... Um, ik denk dat het goed is om daar uh, naast alle andere dingen, zoals Ariadne, waar we al aandacht hebben besteed, ook eens wat meer op dat blind square in te gaan. Dat ding kost 13 euro, dus uh, het is niet niks. En uh, nou, dan wacht ik er nog maar even mee. Want, uh, en dan wil ik nog even, maar dat heb ik al geschreven, er is iets, er is iets nieuws. Voor mij was het nieuw, Voice Vision heet het. En uh, dat schijnt een, een oriëntatie app te zijn waarmee je de deuren en weet ik veel wat kan vinden. Dat is me niet gelukt, maar uh, wat ik wel vind, dat is dat de kleurendetector die erin zit, uh, beter werkt dan wat ik tot nu toe daarvoor van gezien heb, dat zegt nog niet zoveel hoor, want ik heb er nog niet zoveel mee getest maar daar was ik toch wel eh, min of meer van onder de indruk ja. nou ik heb dat gelezen, ik ken Voice Vision wel van de Nokia het is eigenlijk een, een, een app die beeld in geluid omzet uh, ja, daar moet je natuurlijk uh, mee leren werken, uh, maar je kunt daar inderdaad uh, uh, dingen mee detecteren, en ik, ik las jou ook dus ik was ook al benieuwd, dus ik had zelf al het plan om te gaan uh, downloaden uh, uh, maar dan waarschijnlijk alleen voor die, uh, die detectie, want voor de rest ja, vraag ik me af of je daar heel erg veel aan hebt. Ik heb hem op de Nokia niet al te veel gebruikt, eigenlijk bijna nooit. Oké, okay, de valreep. Zijn er nog mensen met iets heel korts? En Leo hier nog even. Twee tweede is één, dat blind Square dat zou ik ook wel op prijs stellen als we daar nog een keer aan gingen besteden. Met name gewoon dat ik zo gek vind dat hij heeft een eigen stem en dan heb je de voice-over stem. En ander uh, heel klein vraagje dat ik heb, was nog even in het begin uh, teruggrijpend. Ik uh, ben ook op zoek naar, een, ja, is er de voor, of voor, of doelgroep speciaal geschreven handleiding voor pages? Nee, er is geen speciaal geschreven handleiding voor pages... Uh, we zullen hem hier gewoon een keer, uh, een keer behandelen in een speciaal Pages-uur. Uh, Daar ben je ook een tijd mee bezig. Het hangt er een beetje van af wat je ermee wil. De nieuwste versie van Pages is, vind ik redelijk goed mee te werken. Uh, of je moet echt super ingewikkelde dingen willen met documenten, maar dat uh, wil ik meestal niet. De nieuwste versie van Numbers vind ik een stuk minder, maar daar zullen we in uh, dat vragen uur dan op terugkomen. Oké, okay, dan uh, zal ik uh, uh, Blind Square opnemen. Ik, ik hoop daar dan over 14 dagen iets meer over te kunnen vertellen en eventueel ook laten horen. Goed, dit is een wat mij betreft prachtige afsluiting van het eerste Vragenuur. We hebben het jaar weer goed ingezet met een uh, lang en duur Vragenuur, wat Tom al zei. Wat mij betreft een hartstikke goed weekend. En ik zie jullie graag allemaal volgende week weer. En dit was overigens een Vragenuur waar ik, zeg, uh, waar ik zelfs 21 mensen heb uh, binnengezien, zo af en toe. Dus het is uh, druk bezocht geweest. Dank allen. Groeten en tot de volgende week. Blind. Step by step, one day at a time. Still much to do, but it shall be that facade. Move